Het is fuck, de microfoon staat ook nog open. Bedankt trouwens voor het ja. klaarmaken van deze pizza. Thanks. Dat, geit etende pizza, pizza etende geit, of een geit die pizza zit te eten, sorry hotspot. Um, die, die, die moet ik handmatig doen, want ik doe het met een virtueel mixport op mijn uh, computerblad, omdat uh, mijn sound ja, soundcard anders gaat fukken. Ik heb namelijk ook nog een soundcard in een grafische kaart en een tweede grafische kaart en nog een soundcard en een mini card. Het zit allemaal in dezelfde toren, dus het geeft wat bugs. Maar um, als de Q5 radio groot wordt, dan komt die gate er vanzelf. Pizza, man. Hmm. ja, hoor. hij is al bijna op. Deze geit eet rap, deze bok eet snel. Ja, dat extreem daar wek ik weer aan, broed. Dus ik ben met een Skype-probleem. Ja, het is wat, of ik moet echt een, een echte telefoonlijn aanleggen, maar dat wordt extern, eh, extreem duur. En ja, dat geld heb ik gewoon nu niet, dus sorry. Ik mag van Nudo Stuylo niet met volle mond praten Want dan plaats hij mij in het hokje van een volle mond praters Een volle mond pratende volk Stuylo! Uh, nee, hier zit geen karton verpakking om hem. Deze is uh, met liefde gemaakt. Dus Mac, ja, ja, kartonnen dozen die, die, die eet ik het liefst helemaal niet. Maak niet gelukkig bleet. Ik had heel veel geld. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Serieus. En ja, toen mocht ik ook lid worden van de, de echte illuminatie. Zonder geld mag dat alleen. Hè? Met geld mag dat niet. Hey, Chalicee. Hey, Chalicee. Hey, Chalicee. Trust me not to think and not to sleep around. If you don't expect too much money, me, you might not be it down. It's all I really want to be with you. Maar, serieus, als je een tijdje the rich and famous lifestyle hebt kunnen enjoyen en belachelijk veel geld hebt verdiend. en het ook als water hebt uitgegeven, ik ben ook zo dom geweest om naar je mee te gaan ooit, zo lang geleden. Maar ik ben heel blij dat ik um, Ja, dat ik daar uh, gewoon echt Ik wil ook niet meer terug Fuck die shit Ik wil gewoon, uh, I just wanna be happy En uh, het is mooi weer En leuke mensen om me heen En ja, voor de rest I don't give a fucking shit zou poepen nou dat is pas morgen voordat we kan, ben ik nog aan het eten met volle mond want ik ben wit uh, van het volle mond pratende volk stijnen <middels> De muziek, uh, die houden we even voor wat het was en daar komen we straks nog een keer weer op terug. Het was trouwens Hey Man, Nice Shot van uh, de band Filter van het album Short Pass, waar jullie in uh, uh, luisterden net. Anyways, ik, um, om er even weer een beetje in te komen, dacht ik van uh, even een kleine prank. Even een kleine prank call voordat we verder gaan met uh, informeren. Het is tenslotte toch de 33ste QFF podcast en um, yeah, let's give somebody a call. En we gaan bellen naar het UFO meldpunt in Almere. Uh, 2600. Hij gaat over. Hmm. Niemensie eens niemensie af. Jammer, neem me niet op. Um, zijn er nog meer UFO-meldpunten in Nederland met een telefoonnummer? Een gefilmd, nee, telefoonnummer, telefoon, no, UFO-meldpunt in Enschede, zie ik hier. Ja, telefoonnummer, gaan we daar gewoon heen bellen, kijken of die wel eh, opnemen. Want ufo's hè? en ik ben wel eens benieuwd hoe uh, hoe echt de ervaringen van deze mensen zijn die zich hiermee bezighouden. bezig um, houden en ik begin gewoon over de ufo's die vannacht uh, in assen te zien waren boven het asserbos en boven het borrelveld Hmm. Luisteren die allemaal uh, naar de QFF uh, podcast of zo? Hallo, dit is de voicemail van Dana, Durk en Doorn. Oké, okay, nou, die, uh, die, die, die, dat nummer is denk ik niet meer uh, gekoppeld aan het UFO-meldpunt. Want ik kreeg andere personen. <coughs> Meldpunt UFO. Kan via UFO-meldpunt, wilt u een UFO melden? Nee, niet in Suriname. Ik hoef niet in Suriname een UFO te bellen. Ik wil graag een UVO-meldpunt in Nederland. Um, ik zie alleen dat mijn grote schrik nergens een actueel nummer van het UVO-meldpunt. Dus uh, bellen naar het... Uh, ik heb nog wel een muziek suggestie. Zitten in de kerk. Uh, ja. Um, ja, die reparatie, dat is wel een goede van bleet. Die grap, maar... Um, ik ben ook geen bedrijven dromen. Ik bel aan mensen thuis die ook gewoon een UFO-meldpunt zijn. Alle mensen werden bruder. Ja, de moskee. Hmm. De. Hoe heet die? Racistische Nederlandse partij ook alweer. Weet iemand dat? Dan. Uh, wacht. Ik zie. Oh nee, zo ook het, Nee, hetzelfde nummer van het UFO-meldpunt wat ik al gebeld heb die niet opname. Want Teuben, nee, die, die hebben we al gebeld. Die gaat er naar, ja, naar Ameland, nee. Mm -mm -mm. Nee, ik zie verder heel, ja. Telefoonnummers. UFO melden. Even kijken. Mm -mm -mm. UFO -meld. Nee, ik zie alleen maar dat ene nummer waar ik al heen gebeld heb, Wat dus niet wordt opgenomen. Jammer. Niemand anders toevallig in de shout een nummer van een uh, of een Belgische meldpunt weet ik veel. Uh, ik zie die. Oh nee, dat is een. Uh, ja, die kan ik dus denk ik niet bellen naar België. Ik ga het wel even proberen. Maar ik kon ook niet naar Duitsland bellen. Dus het lijkt me stug dat ik wel kan bellen naar België. Um, we gaan het even proberen. Um, moet ik wel dat nummer weer even erbij pakken. En anders gaan we gewoon zo meteen verder met de onderwerpen die we willen bespreken in die 33ste podcast. Eerst eens even kijken. Hm. Ja, UV meldpunt in België. Ik denk niet dat het wel, maar ik ga het proberen. Oeh, ja, hij geeft wel gelijk het goede vlagje erbij. 4, 7, 7, 8, 2, 002, 3. even kijken. Nee, ik kan dus niet bellen naar België, dat is heel jammer. Ehm... Um, nou, wat hebben we nog meer voor... Uh, uh, oh, wacht even. De, zijn er nog sectes? Scientology. Telefoonnummer van de ah, de Scientology Church. Ik zie hier al een nummer staan. Dit kan ook nog... Wat is toch van die uh, Ron L. Hubbard, of niet? En, uh, ja, dus eigenlijk kan ik hun wel bellen over aliens. En zeggen dat het moederschip uh, vannacht bij mij uh, langsgekomen is. En dat ik ontsnappen ben uit uh, de Scientology in uh, Duitsland. Dat ga ik ze gewoon zeggen, en dat ik eigenlijk Nederlander ben. Zo. Goedemiddag Symbolic, wat je dit? Hi. Um, Hallo met Rolf. Ik bel even, ik zit een beetje met een probleem. Ik ben uh, vorige week bij uh, de Scientology Kerk in Düsseldorf weggegaan. Ja. Na wat uh, strubbelingen. En ik wil heel graag een nieuwe plek en ik zie dat in nederland want ik ben weer terug naar mijn geboorteland gegaan naar nederland dat alleen amsterdam mij die mogelijkheid biedt ja en ik vroeg me af of het uh, ja of het mogelijk was om me dan weer bij jullie opnieuw uh, ja. En bent u wel bent u eerder hier geweest? Niet in Amsterdam. Ik, ik ben dus uh, wel drieënhalf jaar lang uh, in, in Düsseldorf, maar daar zijn wat strubbelingen geweest met mensen die wat problemen veroorzaakt hebben. Dat was ook naar aanleiding okay. van uh, hele stukken uit het boek van Ronald Hubbard, waar ja. uh, zij het niet mee eens waren en ja, ik dus wel. En ik, ik, ik, uh, die mensen hebben uh, okay. het voor mij heel moeilijk gemaakt. Ik heb heel erg getwijfeld, maar ik wil toch gewoon blijven. Ja, dat begrijp ik hoor. Um, weet wat ik ga doen? Ik ga gewoon even uw gegevens noteren. Ja, dat is goed. En um, dan neemt iemand uh, contact met u op. Ja, de meeste mensen zijn nu al weg. Ik zal even kijken wie nog uh, intern aanwezig is. Mm -hmm. um, ik hoop vandaag is zo niet, wordt het van de week. Hè, dat iemand contact met u opneemt. Mag ja. ik op uw naam? Oh, oh ja, natuurlijk. natuurlijk. M -m -m -m Mijn naam is Pieter? Ja, P-I-T-E-R. -e ja? En dan Puspuit, p u s ja. S-P-U-I-T-D T-D Op het einde zeg maar Oké. Zijn deense naam En het adres? Oh, oh, waar, ik, waar ik nu woon bedoelt u? Waar u nu woont? Ja, momenteel verblijf ik uh, op een schuiladres in Groningen oh, Aan de oké, grote markt oké. nummer 27 ja? Want die mensen uit Düsseldorf, die willen mij dus lastigvallen en ik, heb daar, ik, ik ben daar heel bang van. Okay. Dus ik kan er wel van uitgaan dat u goed met deze gegevens ja. omgaat, toch? Ik, ik heb het gewoon even zo genoteerd. En het telefoonnummer waar je diegene op, u op kan bereiken? Dat is 050-375-7666. Ja? Ja? Ja. Oké. Okay. En, en dan krijgt u Marie aan de lijn? En dan kunt u dus vragen naar Pieter. En als u dan zegt dat u van Amsterdam, van Scientology bent, dan, dan komt het goed. Oké. Okay. Want zij heeft mij momenteel deze plek aangeboden. Um, daar ben ik al heel dankbaar voor. Maar ik wil haar ook niet okay. te, te, te veel uh, tot last zijn. Ja, inderdaad. Dat begrijp ik wel hoor. Uh, is goed. Ik ga even kijken wie ik... Uh, ik denk dat ik... Even nadenken hoor. Mm -hmm. dat ik intern hier kan vragen ik denk dat ik een mail verstuur naar ons. Uh... Ja, nou, nou, ik weet al wie ik een uh, mail verstuur. Dat wordt een interne mail gewoon. Dan uh, kijk ik wel wat hij met de gegevens doet. Neemt hij okay. in ieder geval uh, deze week contact met u op? Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Want ik, uh, ja. ik, ik mis gewoon ook wel de warmte. En uh, helemaal ook een, een, naar de. In de tech, hè? Wat zei u? De tech ook natuurlijk. Ja, uiteraard. Dat, is, dat wou ik ook zeggen net tegen u. Dat is voor mij het meest belangrijke. Want uh, ik las nu ook weer op internet allemaal verhalen over een moederschip en zo. Wat dan weer samen zou hangen met. Maar dat geloof ik niet. Omdat het ook niet aan mij verteld is in Düsseldorf. En het staat nu wel okay. op internet. En ik word daar heel erg onrustig van. Oh, Oké. Okay. Dat is goed. Ik, ik geef het door aan, onze, aan, aan een interne persoon. En dan neemt hij geen contact met u op. Oké. Okay. Dank ja. u wel. Is, Fijne goed, avond. Dag, Pieter. Dag. Dag. Zo. Die gaan dus uh, terugbellen naar Pieter Puspuit. <laughs> jongen, jongen, jongen. <sighs> goed. Scientology. Ja, dus kooi je punten mee als je mensen hun naam nog weet. <laughs> uh, goed. Dat hele Scientology. Fuck jullie allemaal. Scientology, De tag. Ik miste natuurlijk vooral de tag. De warmte niet, maar de tag. De echte tag. Van, van de echte Scientology. Goed, eh, Blackbox, ben je er nog? Ik, pro, ik, ik, ja, ik probeer niet met te bellen, maar ik, het lukte niet. Dus ik denk dat je er even niet meer bent. Um, word ik weer rustig van? Thee? Echte geiten drinken geen thee. Echte geiten drinken bier. Hmm. Ja, moet, moet je niet als weinig gaan al lopen. Door, godverdamme die schuimlaag. Anyways, um, dan maar naar het volgende onderwerp. Daar wachten de meesten natuurlijk gewoon een tijdje op. Ja, yeah, Max Bumper eh? en welkom terug bij podcast 33. Het volgende onderwerp, en we zijn gewoon vier uur onderweg oh alweer. Ja. De tijd gaat snel, nog drie uur en zes minuten. En de zeven, minu uh, zeven uur en zes minuten, de zes uur en zestig minuten, die uh, zitten erop. En uh, ja, maar dat is uh, nog even aftellen dan. Want dat is drie uur, het is nu half zeven, half acht, half negen of tien. Rond half tien komt er een einde aan deze podcast, mensen. Anyways, uh, dat volgende onderwerp. En daar wil ik het over hebben. En ik zag dat Toby ook aanwezig was. Dus we gaan Toby even proberen te bellen. Toby, neem de telefoon op. Toby, or not Toby? <laughs> Toby zit natuurlijk helemaal niet te wachten op mijn gebel. Come on, Toby. Nee, die gaat niet opnemen. Eh, helaas pinnekaas. Goed, eh, daar ga ik er zelf al over praten. Over eh, Ancient Aliens op History Channel. Eh, daar had ik graag met eh, Toby even over eh, praten. Ah, die is er niet. Ik kan ook dat eh, stukje natuurlijk gewoon aan het uitstellen. De mens gebeld. Waarom moet ik die bellen, Komi? Geef me maar even een nummer van een Lodge en ik bel even. Geen probleem. En, eh, ja. Oké. Okay, eh, K Karel Loodzak, Toby, is dus uh, bezig met het gras maaien. Waarom huw je mij niet in? Ik vreet het wel op, dat gras. Ja, eh, Rusland en China dan. Want dan gaan we het daar eerst over hebben. Dan wacht ik wel even tot uh, Toby terug is. Um, <coughs> Rusland en China, die slaan de handen namelijk ineen. Dat heb ik al even kort hier en daar besproken in een aantal van uh, de podcasts. Um, wat wel namelijk het geval? Um, en dat is misschien wel even interessant. Um, they are now working together. Ga maar even uh, luisteren naar het, ja, dit filmpje. Het is wel Engels voor de mensen die een hekel aan Engels hebben. Maar het illustreert wel enigszins wat er gaande is. Because they're afraid that there are on the way. Uh, banks in uh, Russia were sanctioned and it wasn't placed on the country itself because that would have a boomerang effect um, with the EU and the United States, and pretty much the economies of both would come crashing down because they are just held together with glue, tape, and spit, and that's about it. So they are working together, Russia and China, to create a reserve system to protect themselves. They are creating this entire system by making deals with each other, making deals with other countries, and we can see right now uh, Russia has been selling their treasury bonds. We can see they've been reducing the reserves in dollar. And we can see that once China starts to really dump its treasury bonds, many countries are going to follow. Now, the central bank of the United States government is not going to let that happen. They will create some type of an event. And this is why they are really pushing what's going on in Syria. Ukraine is falling apart. They had their puppet regime elections. They lost most of the country, so they are concentrating right now on Syria, and it seems like they are preparing for some major event. And we understand the elections are going to happen on June 3rd in Syria. So what did they do? What did they do? Well, they decided to have a military um exercise during this time frame from May 25th to June 8th, is it a coincidence? I don't think so. I don't believe in coincidences. I believe this was completely planned. There are thousands upon thousands of soldiers in this area. They're bringing in more advanced weapons. We see other countries are all joining with this exercise. And this is definitely a push to create some type of an event to go into Syria. We saw the same buildup. During the August of 2013 false flag event on Syria. And again, they're using the chlorine chemical attacks, blaming it on Assad, keeping the chemical weapons within the country so they can't get them out. The corporate media is letting us know that Assad has been hiding weapons, biological, chemical, and we can see right now is they put everything into place. They removed the government officials in Syria out of the embassies in the United States. They told them all to leave. They brought in the opposition and said, you are we. Are, you are now the liaison, the um the future government of Syria the President Obama was out there saying Assad has no future whatsoever in his own country again this is a sovereign nation and he's out there saying that he has no future whatsoever so we can see this is a complete build-up they are preparing some type of an event we have to understand that the economy is falling apart at this time if we look at retail right now every single retail store is having a problem. I would say about 95% of the stores. And we go down the list here. It is just awful. I mean, Walmart profit plunges by 220 million, declines by 1.4%. Target uh, their profits plunge by 80 million, 16% lower than 2013. Sears loses 358 million in first quarter. I mean, Kmart plunges by 5.1%. JCPenney, same thing. Kohl's Costco profits declined by 84 million. Um, and sales only increased by 2%. Staples profits plunge by 40, 44% and sales collapse closing hundreds of stores, Gap income drops 22% as same store sales fall, American Eagle profits tumbled 86% and of course we know they're going to close about 150, store, 150 stores, AristaL loses 77 million and their sales collapsed by 12%, Best Buy sales decline by 300 million. This is awful. Macy's profits are down by 1.4%. Dollar General plummets by 40%. Urban Outfitters earnings collapse by 20%. McDonald's earnings fall by 66 million. Darden profit collapses by 30%. TJ Maxx misses earnings expectations as sales and earnings flat. And uh, Home Depot misses earnings expectations as customers' traffic only rises by 2.2%. This is getting terrible, and when all these stores start to close down, there's going to be a huge amount of empty retail space. These plazas are going to look empty. These malls are going to look empty, and that's going to reduce the amount of traffic going to these areas. This whole scenario is not getting better. It is getting worse. Worse. And the United States central bankers, they do realize this. They realize the economy is falling apart and all their manipulation in unemployment, GDP, inflation, they've changed it many times. They can't keep up with it anymore. They're losing the story at this time. People are no longer believing it because it doesn't make sense. It doesn't make sense that the unemployment rate continually drops and sales in stores are dropping housing market is imploding, it doesn't make sense. When the unemployment rate was higher, ja, dat is inderdaad misschien wel saai, maar ik probeer even die kerels een verhaal te laten maken, Hotspot. Daarnaast zal ik proberen om het een beetje samen te vatten. Daarnaast heb ik het meeste wat deze man nu bedoelt eigenlijk ook al besproken in de voorgaande podcast, maar ik wil hem zijn verhaal even af laten maken. dit is trouwens een stukje uit de X22 radio show. de controle binnen het land, het is niet Political politics cannot interfere with it because Visa and MasterCard were very nervous that they were going to be completely um, isolated and um, Russia, China, and all the BRIC nations were going to do payment processing. Without them, they would lose a lot of business if they did that. So they are making deals and making sure that they're going to keep profits rolling in. Now, Russia, Belarus... Kazachstan, they are signing a Eurasian Economic Union Treaty on May 29th. The leaders of Russia, Bele Belarus, and Kazakhstan are set to meet on Thursday to sign Eurasian Economic ik Union. Daar ging het maar even om dat die uh, handelspacten die ze sluiten. Uh, nog niet zo lang geleden sloot Europa en ook Nederland sloot de, uh, hernieuwde handelspacten met uh, onder andere China en ook Rusland. En wat gebeurt er dan daarmee? Ik bedoel. Op mensen. Het is toch gewoon één groot toneelspel wat ze opvoeren. Dit dient geen ander belang dan een slecht groepje mensen die de wereld besturen om hun rijker te maken. En er zijn dan mensen die denken dat dat mensen, of dat dat groepje mensen, dat dat de echte illuminatie is. Nou, verder dan dat kan je er niet van afzitten Deze mensen hebben niets met wat voor duister genootschap dan ook te maken. Dit is gewoon een groep mensen die achter de schermen heel handig op elkaar inspeelt. En uh, dat gebeurt al decennia lang. Daarvoor uh, ook al eeuwen, maar dan soms op een iets wat andere manier. Het gaat nu om wat geraffineerder en wat... Nou ja, het lijkt allemaal uh, wel mee te vallen wat er gebeurt... maar als je feitelijk gaat kijken naar de gevolgen... die sommige beslissingen hebben die nu worden gemaakt... dan zou ik uh, tenminste als mens zijnde denken bij mezelf... laten we als mens samen de handen ineens slaan... En wat doen aan die ellende die die gasten veroorzaken die onze wereld besturen? Want hoe je het ook went of keert, of het nu om Rusland of om China of om Amerika of de NATO of om de EU of om Afrika. of Er zullen altijd belangen zijn waarvan het middendeel van de mensen niet eens weet dat die belangen spelen op de achtergrond. Vragen gemiddelde... Uh persoon op straat naar de petrodollar en wat dat voor gevolgen heeft voor de wereld al vele decennia lang en iemand zou je geen normaal goed duidelijk antwoord kunnen geven op je vraag. Tenminste in de meeste gevallen. Uh, natuurlijk zal het zo zijn dat er ook eens een keer een wakker persoon tussen zit die wel weet waar het om gaat, maar de meeste mensen weten het simpelweg niet, omdat ze niet worden geïnformeerd. Um, kijk dan ook eens naar de rotzooi die op tv te zien is. En alles wordt... Uh, op zich alweer een stukje duidelijker. Want mensen hun geesten worden verziekt. Denk ik soms wel eens. Um, en goed, nou ja, d -d -d -d dit filmpje... je moet het zelf maar even bekijken. Het staat in het topic... Rusland en China staan de handen in één. Het komt uit een post van Blackbox. En uh, het was toch zo... die dat quote, hè? Die, uh, Dat stukje van Blackbox. Daar staat dat filmpje ook bij me. Dat X-22 report. Um, ja. De, de, het is gewoon iets... Ik heb het al een paar keer besproken. Ook in volgaande podcast... Ze hebben de handen niet voor niets ineens geslagen, maar uh, dat is toch wel iets dat we misschien met uh, uh, ja, een korreltje of wat, of een busje Jozo moeten nemen. Gewoon wat zout. En, en, en, ze roepen al jaren van alles en nog wat. En al jaren gebeurt er niet wat ze roepen, maar de angst die ze er feitelijk mee zaaien, die is uh, zeer succesvol. Uh, want ze gaan steeds een stapje verder. Mensen, het komt niet in mensen hun hoofd op om eens op te staan en de handen ineen te slaan en te zeggen: hé. Hey, nu is het genoeg. En ik zeg het telkens weer en ik blijf het ook zeggen. Word wakker. Sta op. Onderneem actie. Maar onthoud dat je dat niet alleen kunt doen. Dat kan je alleen samen. Hoe meer mensen, hoe beter. En serieus protesteren. Serieus demonstreren. Niet van het halfzachte werk. En als ze naar het demonstreren nog niet luisteren, dan een, een tandje erbij. Anyways, ehm. Um, Tijd voor een muziekje en zo meteen voor het volgende onderwerp. Um, ik zit even te denken. Ja, we gaan naar een stukje Nirvana luisteren met het nummer Dream You. Nirvana met het nummer Dream You. Um, ja, terug. Welkom terug bij die 33ste podcast. Uh, ik dacht, we gaan naar het volgende onderwerp. Maar laten we gewoon ook nog eens even een prank er doorheen gooien. Zo uh, maken we die uh, q5 podcast een beetje langer. En komen we uiteindelijk misschien wel op die 7 uur en 6 minuten. Uh, die marathon-uitzending waar deze 33ste uitzending om ging. Natuurlijk ook de onderwerp want we hebben zo meteen nog uh, om te bespreken. We hebben al besproken: verloren beschavingen. Monsanto voor beginners. Rusland en China slaan de handen ineen. Uh, dan heb ik zometeen nog de Ancient Aliens, die ik graag met Toby zou willen bespreken. Uh, de Germanen. Uh, het topic, Het is allemaal wiskunde. Het um, topic, Graancirkels. De Cap of Eris, de smurfemuts. En uh, luisterboeken. Uh, nou ja, die luisterboeken dat wil ik wel even snel benoemen. Uh, dat gaan we nu gewoon even doen. Dat doen we wel even met een bumper. Max bumper om precies te zijn. Onderwerp. Ja, dat volgende onderwerp is dus uh, luisterboeken. Het was uh, combi die dat topic opende en mm, daar staan een aantal luisterboeken in. Ik zou mensen uh, willen zeggen: mensen gaan luisteren. Uh, heerlijk. Als je geen zin hebt om te lezen, laat je voorlezen. Sommige stemmen zijn in mijn ogen echt fijn om naar te luisteren. Um, en dat maakt het eigenlijk misschien allemaal nog wel een beetje leuker. Uh, dan hoor je het met een andere stem en dan krijg je er mogelijk ook gewoon een hele andere belevenis bij in je hoofd. Um, ik, ik zie dat er ook nogal wat uh, occulte boeken. Onder andere die van Madame Helena Blad, uh, Blavatsky. Uh, ja, dat is een audioboek. Ik wil even een stukje aanzetten. Even kijken hoe dat luistert. De connection between Jew en Egyptian. What is and what is to be the resurrection of the old pyramid builders of the Nile Valley? And where the plans of those ancient mastermasons have been hidden from profane The mastermasons. Oeh. shh. Goed. Ja. Nou ja. Interessant topic. Ik zou mensen uh, willen verzoeken als ze zelf ook luisterboeken kennen. Plaats ze vooral in dit topic. Dat is interessant. En uh, nou ja. Dat kan ook een keer in een podcast gebruikt worden. Zoals uh, ik dat eerder in deze 33ste podcast deed. Um, ik zie dat de blackbox er weer is. Blackbox, mag ik je dan ook bellen? Ja, vast wel. Gaan we gewoon doen. Uh, schuifje. Oeh, ik moet het schuifje openzetten. Het schuifje, het schuifje. Blackbox, er? Nee, hij gaat nog over. Hallo, Blackbox. Hallo, Bakmed. Je bent er weer. Ja, ik was er wel. Ik, ik, uh, ik zat even te kijken wat er ook mis ging, want ik stond wel standby. Maar ja. was. Nou, ja, maakt niet uit we hangen weer. En het is uh, de 33ste podcast nog steeds. Ah, een lekkere lange, hè? Hij uh, Goeie, is he? de vier uur al voorbij. We gaan richting de 4,5 en half uur. Uh, Oké, okay, nou ja, toen jij uh, in de file stond. Zo, <laughs> dat was, was maar lekker, wat, zeg. Het was ook lekker druk achter thuis. We hebben uh, even wat dingen gedaan in Groot de Groot gelijk. Het, het is ook ja, je fantastisch veel, weer. We heb veel kunnen doen in een uur. Ja, nou, ik heb niet zoveel kunnen doen. Ik stond uh, met name tussen zombies opgesloten in een supermarkt. En uh, oh ja, dan weet je hoe het gaat. Al die mensen ademen zuurstof in. Dus het was benauwd in die, in die supermarkt, die mensenmassa's. massa's. Ik, ik heb er een hekel aan. Ik voel me dan ja, niet ik, fijn. Uh, ik, ik ga ook altijd uh, richting pas, dus uh... ja, ja, dan had ik vanavond om uh, 9 uur of zo moeten gaan. En ik was wat dingen vergeten. Dus ik moest helaas wel even boodschappen doen. Ja, het is gelukt, ik ben er weer en uh, de podcast duurt ook nog steeds voort, dus uh, dat gaat goed. In de tussentijd, zal ik eens even kijken, we hebben uh, 327 luisteraars. Oh. oh, netjes. Ja, dus ook dat gaat best lekker. Um, ja. Ik heb net al even, uh, ik zag jou iets zeggen in uh, de schreeuwdoos. Um, een kleine geomagnetische storm. Oh ja, ja, ik zat even wat uh, mijn dagelijkse ronde te doen. En, uh, vandaag uh, kreeg ons aarde. Uh, het bolletje krijgt een klein veertje van de zon, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Op dit moment een, een kleine uh, storm gaande, maar uh, wel met een uh, laatst nog even een foto van het Noorderlicht. Er uh, waren weer mooie kleuren te zien. Uh, dit was genomen in Canada volgens mij. Aurora Borealis. Prachtig inderdaad. Ik zie de foto. Ja, Mooi fenomeen. fenomeen. Ik heb het zelf ook een paar keer gezien, Het is wel heel apart. Ja, ik zelf ook een keer in Noorwegen, uh, nadat we de Barbecue op hadden geruimd en uh, de buitenlamp uitdeden, was die ah, in één keer aanwezig. En, wauw. Uh, ja, dat was, uh, ja, dat, ja, dat moet je een keer gezien hebben. Een keer, uh, helemaal, ja, er zijn geen woorden voor zo mooi. Nee, nee, die kleuren zijn heel intens. En, en ik, ik heb ook het idee, want ik heb het een paar keer gezien, dat het dat, dat, dat, dat verandert. Dat het onderhevig is aan verandering terwijl je kijkt. Ja, dat, uh, op het moment wat ik zag waren er net echt maar grote gordijnen die heel erg uh, snel bewogen wel. Dus, uh, ja, vet is dat hè? Ja, ja, wauw. Is moeilijk te zien. Het is uh, een bijzonder fenomeen. Um, nou ja, goed dat je dat even uh, opmerkt en uh, ja, ook even naar voren haalt in uh, de dat is, Ik vind dat echt goed, weet je, zo uh, informeren wij mensen. Ik heb net al even de luisterboeken besproken. En um, Mac die zegt terecht dat uh, Blavatsky niet echt een, ja, een boek is, maar meer studie. Dat klopt. Dus het, uh, dat had ik verkeerd gezegd. Niet helemaal uh, juist voor mij. Neem me niet kwalijk. Um, ik wou uh, net een belletje gaan doen, maar ik heb jou nu hangen. Um, wat dacht je van uh, de Bumper en uh, zijn uh, nieuw artikeltje? Ja, Bumperway. Oké, okay, nou, Max Bumper, die uh, gaat weer draaien. Dat volgende onderwerp, ik heb net al, uh, nou ja, we hebben Monsanto besproken. Verloren beschavingen. Rusland en China, die de handen ineens slaan, daar heb ik het even over gehad. Nou, ik zat te denken om het even over de Germanen te gaan hebben. De Germans? Ja, de Germanen, uh, nou ja, wij hebben natuurlijk op uh, QFF tientallen topics. Die verwijzen op wat voor manier dan ook naar de geschiedenis van de Germanen. Dat wat ze allemaal achtergelaten hebben. Het was No More. Die uh, postte een uh, documentaire. Germanic Tribes, The Battle of Teutoburg Forest. Um, dat is het bekende verhaal van Arminius, toch? Ja, die gecaptured wordt als kind door de Romeinen. En later terugkeert. En de Germanen de helpende hand toesteekt. En uh, uiteindelijk ervoor zorgt dat de Romeinen. Uh, teruggedreven worden. En het Germaanse Rijk niet uh, hebben kunnen veroveren. Ikzelf. Ik geloof ook echt dat de, de, de, onder andere de Gaukie-stam, uh, dat die heel erg actief waren in Drenthe en Overijssel en Groningen. Ja, is dat uh, zeg maar, uh, ik, ik moet dan direct weer denken aan het paardenvolk. Mm -hmm. uh, kijk, want de, de gemane dat gebied, mm -hmm. uh, tot ver, tot vol, volgens mij uh, Mongolië, was volgens mij uh, allemaal op één grote manier uh, het grote paardenvolk. Vandaar ja, want die... ze vereerden toch ook paarden? Nou ja, we, bij ons hier in Twente hebben we het witte ras Ja. En, uh, even kijken, we komen die, die, die, die, um, die slijpner Ja. Acht, uh, het, uh, het paard met uh, acht benen. Mm -hmm. Die kom je natuurlijk uh, overal tegen, ook meer naar het noorden. Ja. En, uh, ja, het is, uh, op die manier uh, is dat een uh, hele rijke geschiedenis die zeker zijn, uh, zijn uh, dingen heeft achtergelaten. Die, uh, nou, net wat je zegt, QFF... Uh, ja, er staan legio voorbeelden. Met, ja, het, is, uh, het gaat inderdaad van het topic van de vereering van die paarden, waar jij het net over hebt, tot en met de beide topics over uh, de Werderbruders. Die staan echt helemaal vol met links naar, uh, nou ja, dat wat de Germanen in principe hebben achtergelaten. Ja, inderdaad, inderdaad. Er zitten echt uren uh, leesplezier en uh, ja, Interessante linken uh, hebben we daar al liggen, dus gezet Ja, dat klopt, ja. De Franken, bijvoorbeeld, de, de Franken is een verzamelnaam voor een aantal Germaanse stammen. In klassieke bronnen uit de vierde eeuw worden de volgende stammen tot de Franken gerekend. De Sali, de Gattuari, de Bructeri de Gamavi, de Asimfari en de Gatti. De bovenstaande stammen waren in de voorafgaande eeuwen tot op bepaalde hoogte een culturele eenheid geworden. Deze eenheid hangt misschien samen met de cultische verbond der Istvaeonen waar... Tacitus het over heeft. Tacitus is ook degene die um, in zijn uh, Germania. Of ja, well, ja, Germania volgens mij. Uh, dat is een verslag van zijn uh, veldtocht. In ieder geval verkenningstochten. Daar omschrijft hij uh, de twee zuilen van Hercules. En volgens vele mensen zou het gaan om de twee hunebedden. Die bij Rodde liggen. Die daar gebroedelijk naast elkaar dan weet jij precies over welke hudebed ik het heb. Dat zouden ja, ja. de zuiden van Hercules zijn. Ja, dat is een interessante mythe. Ja, en, maar dat was natuurlijk midden in het leefgebied van de Germanen. Van, nou, onder andere de Franken, die ik net uh, omschrijf. Daar staat hij ook bij uh, waar de Franken... Vandaan komen, Frankrijk is genoemd naar de Franken. En toch is Frankrijk niet het herkomstgebied van deze Germaanse stam. De migratie van de Franken naar Frankrijk begint in de 2e eeuw uh, aan de Noordzeekust in Oost-Friesland en dan tussen haakjes het huidige Groningen. En loopt over Oost-Nederland naar Brabant en vandaar naar Zuid-België en Frankrijk. Uh, in Groningen ligt uh, Humsterland, staat hier. In de 8e eeuw heette dat Hugmerki. Hetgeen het gebied der Hoegas betekent. De naam Hoegas wordt ook gebruikt door de Franken. Um, dit is een stukje ook door een aantal archeologen en uh, geschiedkundigen ge, uh, ge, gemaakt. We hebben veel onderzoek gedaan. Als je het hele verhaal leest, het status trouwens in het uh, topic van de Germanen, komt het erop neer dat de Franken in principe uit Groningen kwamen. Dat is wel heel grappig. Ja, ja inderdaad ja. Dus eigenlijk zijn zij de naamgevers van Frankrijk, maar ze komen uit Groningen. Ja, er zijn wel meerdere landen betrokken met Groningen, hè, wat dat betreft, in rente. Ja, nou ja, het is gewoon door de eeuwen heen, uh, heeft het zo, ja, deel uitgemaakt van zoveel rijken en zoveel landen, dat je. Ja. ja. Ik hou ook niet van denken in termen van Groningen is Nederlands of Groningen is Germaans. Nee, Groningen is gewoon Gronings, maar we zijn allemaal één. Snap je? De, de, de, de mensen moeten dat meer ingaan zien. Dat we allemaal, ons bloed is allemaal rood. Ja, inderdaad. Ik bedoel, ja, of, of ik mijn arm dan nou al afhak, of van iemand anders, de binnenzijde is hetzelfde. En ja, alleen... Uh, wat, de buitenkant uh, is anders. De buitenkant is anders. En uh, ja, elk uh, liedje, of elk vogeltje zingt uh, zijn eigen liedje. Hè? Ja. En dat, uh, en dat is vaak het moeilijke ook. Maar ook het mooie van de natuur. Da daar zie je dat vogels dat gewoon van elkaar accepteren. Mirrels, musjes, ze fluiten allemaal door elkaar. En mensen ja. schijnen daar nogal eens problemen mee te hebben. Ja, inderdaad. Maar uh, ik heb ook vaak het idee dat mensen vaak luisteren om te antwoorden. Ja. En vaak antwoorden met wat ze weten. En uh, ja, dat, dat vind ik dan uh, altijd weer moeilijk. Maar ja, van... Uh... Misschien is er toch wel meer. Want er is vaak wel meer. Daar ben ik zelf ook achter gekomen. Uh, Goh. Uh, dan denk ik dat je wat weet. En dan mm -hmm. Is er toch weer meer. En dan is het. Ja. De, de moeilijkheid van loslaten en uh, verder gaan. Ja. Ja. Dus, uh, ja, maar uh, we, zitten, uh, we zijn. Uh, ja. We, uiteindelijk zijn we allemaal. Uh, uh, ja. Hetzelfde. Alleen. Uh, de gedachten maken ons anders. Ja. Ja, nee. Wat ik, ik bedoel. Uh, die, die, die, die, ik zie hier dat No More bijvoorbeeld een heel mooi stukje plaatst over de Trechterbekervolk. Nou, als je kijkt wat hun leefgebied uh, was, dat was behoorlijk groot. Uh, een stuk van Denemarken, een stuk van uh, Polen, richting Rusland al bijna. Tot en met uh, nou, Zeeland, Limburg, in, in Nederland dan. Hè? een was heel groot de, gebied. Was dat ook in de een van de tutonen? Um, moet ik even kijken, want het Trechterbekervolk was volgens mij van iets van 4.500 voor Christus tot 3.000 voor Christus. Misschien 27. nee hier staat 2700. Van 4.350 voor Christus tot en met 2700 voor Christus. En het leefgebied dat overlapte heel wat gebieden. Het uh, Nederland, uh, maar ook naar de Donau toe zelfs. Oké. Okay staat hier ja, ook iets over vindplaatsen? Zou dan zeg maar uh, in de hele geschiedenis uh, het, het ja, zeg maar aantrekkingspunt uh, kunnen zijn geweest, waardoor zeg maar de mythe is ontstaan uh, dat die uh, zuilen van uh, Hercules uh, hier in Drenthe uh, liggen? Ja, die zuilen van Hercules, dat, dat weet ik wel. Dan kan ik moet ik eventjes, uh, zoeken. Ja, dat is... Want het staat ergens op QF. Um. Daar heb ik een uitleg gevonden van wetenschappers en geschiedkundigen die dat eens even op een rijtje hebben gezegd en, en, of gezet en hebben gezegd van, we gaan eens even kijken waar dit nou vandaan komt. Ik, ik zoek even hoor, Zuilen Hercules. Ja, dit, dit heeft gewoon natuurlijk met de Germanen te maken, dus dat kunnen we er al even mooi bij pakken, de Zuilen van Hercules op QFF. Er waren, er waren toch meerdere mensen in de, in de loop van de geschiedenis die een bepaalde ervaring in dat gebied hadden. Ook, ehm... Um, het heeft ook te maken met die bron daar. Dat is, dat is wat ik denk. Er, er ligt daar een bron van energie. Eh, dat is waar twee topics van de werrebrus over gaan. Um, mijn vermoeden zegt dat het daar mee te maken heeft. En die bron zou wel eens een... Um, misschien ga ik heel ver door dit te stellen hoor. Ik denk soms wel eens dat die bron een soort switch is. naar een, Misschien wel dat je je daardoor in je bewustzijn naar een andere dimensie kan... of misschien wel lijfelijk... ik weet het niet. Het is heel... Um, de energie die er hangt... maar ook de dingen die ik daar als mij heb gemaakt... dat ik dacht van... Huh, maar dit heb ik net één minuut geleden ook meegemaakt... en dan niet op de manier van een déjà vu... maar het echt zeker weten. Ik ben eh, toch een, dan weer... zeg maar uh, snel geneigd om te gaan kijken van... Uh, ja, nou ja, er zijn waarschijnlijk dus... meerdere van die plekken. Uh -huh. hè, uh, over de hele aardbol. Ja... En, dan zou je toch, uh, ja, ik zit dan weer snel naar de samenstelling van de, van de ondergrond te kijken. Ja. en combinatie van. Want uh, ja, water wat stroomt, dat genereert toch een bepaald veld. Mm -hmm. ik maar zeggen. En uh, misschien heeft het, uh, hè, omdat je daar bijvoorbeeld ook die zoutkoepels hebt. Ja. Uh, en uh, het is vaak ook in gebieden met, uh, met olie en gaswinning. Mm -hmm. Dus dat olie en gas in de grond zit. Dat zijn vaak gewoon... Uh, dynamische hele dynamische plek. Ja. Ja, nou ja, inderdaad die, die aardgasbronnen. Ik zie hier nu ook staan Grauionarion, town north of the Albia and east of the Apnoba is Grinarione on the Tabula Peutingeria. It may be the present town of Groningen, situated north of the Vallum Hadriani and East of the Valm Trajani. Um, nou ja, vrij vertaald betekent dat het Groningen al in de Romeinse tijd een stad was. En nou is dat niet zo bijzonder. Want uh, ik weet dat er resten zijn gevonden. Van een terp. of nou Nee, niet een terp. Een borg. En een put. En een leefgebied dat al 5000 jaar oud moet zijn. Of nou even van 5000 voor Christus zelfs. Dus praten we over 7000 jaar oud. En... De sporen die ze gevonden hebben, dat tonen gewoon keihard aan dat er al een soort stad geweest moet zijn in Groningen toen. Toen al. 7000 jaar geleden. Want uh, het gebied van de tutonen volgens mij is ook mm -hmm. een, uh, een, uh, een leefgebied uh, zeg maar globaal tussen Nederland en Noorwegen in. Mm -hmm. Maar ja, dat is, dat, daar ligt nu de huidige Noordzee Ja. En, uh, ja, dus, uh, ja, het, het, het kan dus heel anders in, in elkaar worden gestoken hoe de, hoe de landvorming was met zee en land. Ja, nou, Het is ook vreemd, want we hadden het net over die zuilen van Hercules. En die Tacitus die durfde dus niet verder. Dat schreef Drusus in, zijn, uh, in zeg maar de, uh, het boek, wat min of meer de verslagen van Tacitus uh, um, proberen weer te geven. Die zei letterlijk dat hij niet verder durfde bij die zuilen van Hercules, want hij dacht mensen die dit kunnen opstapelen, barbaren die, die, die zeg maar dat kunnen, ja, die moeten wel afstammen van Hercules. Dat was zijn gedachtegang erachter. En ja, ja. hij besloot daar om te keren. Aha, oké. Okay. Ja, interessant dus. Ja. Wat hij dus totaal niet kon bevatten, waarschijnlijk. Ja, en ik, ik plaats daarna in het Ik zie ik hier een stukje. Uh, Who wants yesterday's papers? Het is wel Duits, maar daar na, staat nach der Elbe in, in, f, uh, in vaftgang, gerade linie, van Graujonarion, Noordvolks, Ich, Parij. Dit is oud-Duits, Dus städte afgezeichnet die nach meiner Unfind entzug bis Truffus oder Trusus genau bestimmen. Vrijelijk vindt die... eigenzijdige ervindingen niet... ...richtig aangegeven. En dat gebied is... ...oh, dit komt uit een stukje van Anenerbe. Ik weet het alweer. Die oh, oké. Okay. Ja, ja, maar die, ja dat is een wel van wel de nazi-krant... ...waar dit stukje in stond. Ik weet het alweer. En die claimden dat Groningen dus inderdaad... ...al veel ouder zou zijn. Ja, mooie bevestiging weer. Ja, nou, die zuilen van Hercules. Ik ben nog even aan het zoeken in welk, welke pagina dat precies was. Hier staat ook een Mysterie der oudheid. De zuilen van Hercules. Ik heb het hier. Um, zuilen van Hercules. Dat was Combi die het, Ja. Uh, sluitsteen met driehoekig fronton. Wapen van Karel de op het wapen van een dubbele adelaar. Uh, nou, de dubbele adelaar. Hè? Daar is ook een top Erboven een keizerskroon. Ter weerszijde twee kolommen. De zuilen van Hercules. Maar ja, dan zie ik toch weer... Uh, Boas en yogin, zeg maar... als ik daarnaar kijk. Um, ja. ja. Dat, zit, dat zit erin, toch? Ja, overduidelijk. En die, die, die derde zuil... dat is dan maar even de dubbelkoppige adelaar... die twee kanten op kijkt. Als je dat in perspectief probeert te zien... dan, nou ja, een, een goedziender... Okay, heeft er uh, ja. weinig meer nodig... dan dit... Uh, plaatje, wat ik hier inderdaad voor me ziet, Maar ik zit nog even te kijken, een stukje bij het, de lelijnen, zullen van de zuilen van Hercules. Maar, ik, zit, ik zit even te kijken net, hè? want ja, mm -hmm. in principe hebben ze dus uh, op uh, die speciale plek, hebben ze dus een heel groot bouwwerk gehad dus ook. Ja. ja? En uh, welke mensen, misschien iets meer in huidige tijd, hebben ook op uh, speciale plekken een leuk bouwwerk neergezet. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Nikolai Tesla. Ja. Um, die, zocht, uh, die had zijn laboratorium staan op een uh, op een uh, uh, zeg maar een stuk uh, granietrots, mm -hmm. wat uh, ontzettend diep uh, de aarde ingaat. Um, en dat was, uh, ja, die plek had hij zelf uitgekozen. En dan heb je bijvoorbeeld uh, uh, die meneer van Coral Castle, Edward uh, Leeds kan in. Ja, met zijn koralen kasteel daar. Ja. ja, maar die zocht, die zocht ook een uh, speciale plek. Dat moest dan weer een type koraal zijn, maar die is ja, magie mee kon uh, uitoefenen, zou ik maar zeggen. Ja, dus, uh, ja het zit die ondergrond. Uh, wat, uh, het, wat, wat onder de grond zit, dat is vaak toch wel. Uh, volgens mij uh, een grote leidraad, wat dus uh, dingen ook samenknoopt. Ja, de combi merkt terecht op. Dat, um, dat die Romeinen ermee bedoelden. dat um, die hunebedden, uh, dat, dat de pilaren van Hercules waren. als een soort van waarschuwing in hè, een eventueel later vervolg op een kaart of in een verslag om niet verder te gaan maar als je de, de vertaling uit het Latijn heel letterlijk neemt staat er verderop ook nog dat er iets staat van dat dwazen zoiets niet gebouwd of dat alleen dwazen of reuzen zoiets gebouwd zouden kunnen hebben um, dus er was wel degelijk uh, sprake van de link tussen sterke mensen en Hercules maar die waarschuwing van ja, ook, ook dat snap ik wel die gedachtegang zeg maar het, het was in ieder geval een bezig volkje... die uh, Germaan. Tenminste, als je kijkt naar wat ze allemaal gedaan hebben. Ja, sorry hoor. Uh, nee, het maakt niet uit. Ik was er nog wel. Ja, mm -hmm. dat, uh, ja ze hebben dus... Uh, ja, nou ja, het is er wel overduidelijk... dat het, dat het dus gewoon... Een, uh, een geschiedenis is... in ieder geval anders dan die in de schoolboeken staat. Ja. Tenminste, als je... Uh, globaal uh, dingen gaat samenlinken. Want dat vereren van paden, daar komen we dus niet alleen hier tegen, maar dus ook in het verre oosten. Ja. Daar werden grote paden zelfs uh, gezien als uh, zogenaamde dragons. Uh -huh. Die, uh, heel mooi, vanuit daaruit uh, de symboliek, uh, de dragons kun je dan ook weer samenpakken, maar dat is dus uh, ja, de informatie ging van uh, oost naar west. En, uh, op sommige punten werd een andere jingle aangegeven. En dat ja. is nou, zeg maar, precies waar we nu ook weer uh, in de huidige tijd bewegen zijn. Mm -hmm. Bleed, die had het al over van, en jullie had het ook al over van, het is allemaal een goed uh, machtsspelletje. Dat de, is het ook. Van die uh, wien boeren over. Ja. met andere woorden, wie kan nou uh, het, het liedje zingen? Nou ja, zo is het ook en, en gewoon niet anders. Uh, nee, want je hebt gewoon controle op je omgeving. En, en, en, en, ja, en, en zo werkt het eigenlijk in uh, grote lijnen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, uh, en dan is die geschiedenis die dus uh, op QV veel, uh, veel besproken is. Zeker ja. als je de hele verre geschiedenis op zoekt. Mm -hmm. Dan kom je dus hele mooie uh, ja, linken tegen. Waar je zegt van oké, okay, waarom zitten die leuwe daar op de plek? En uh, waarom zulke mooie bouwwerken? Uh, ja, nou ik, ik zei net trouwens. We hadden het over drie zuilen. Stel, hè, zuilen zijn altijd met z'n drieën toch? En die derde zuil. Luister even mee. Deze video die kom ik tegen op YouTube. 76 stuiter Geert... Wacht, ik zal hem even vanaf het begin doen. Luister. In 1976 stuitte Geert Hoving bij het delven van een graf op een grote kei. Het moet hier weer uh, Arie van Oren, hier Op deze plek zou zomaar het 55ste hunnebed van Drenthe kunnen liggen. Maar daar het hek. Het moet hier weer. Gemeentewerkers hebben destijds bij de plek gekeken en zagen dat de kei steunde op andere stenen.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 Oh ja, Het uh, ja, is ook een afbeelding van een, uh, een slang op hè, volgens mij. Ja, daar staan wat uh, aparte afbeeldingen op. Voor mensen die uh, niet thuis zijn in de symboliek, die zullen ja. denken: wat is dit? Of die lopen er zomaar voorbij. Dat kan ook nog. Uh, ja, inderdaad. Dus die heel uh, klein, uh, zeg maar, uh, verscholen. Maar denk eens na, Blackbox. Uh, het hoogteverschil. Die begraafplaats, die ligt lager. Dan waar de huidige hunenbedden staan. En daar ligt het onder de grond. Sowieso twee meter diep. Oké. Okay. Dat, nee, dat is, wel, dat is dat wel heel interessant, goed. want het zou betekenen dat daar een heuvel gelegen zou moeten hebben. Een offerkuil misschien. Ja, Ik weet of, niet hoor. Even kijken. Wat heb je nog meer in die buurt? Een Die kerk ja oh dat is uh, wel even ja ik zit even mee te denken zo ja inderdaad want uh, je hebt op sommige plekjes daar, heb je wel hele rare zeg maar uh, hoogingen en verdiepingen ja en zeker en, op de op ook wel dat is sowieso een oeh helemaal ook op het Baloo-Veld. Het, het schommelt daar op en neer het is zelfs zo dat uh, het topje van de toren van de kerk in Rolde als je vanaf daar een lijnrecht uh, lijntje zou trekken, kom je exact zo hoog uit als het topje van de Martini Toren in de stad Groningen. Terwijl de toren in Rolde veel kleiner is. Veel minder hoog. Oké. Okay. En het komt dus door nou, ja, het hoogteverschil. Ja, ik ben er logisch wat dat betreft. Ja. Maar, de, maar, de, maar dat hunebed, dat ligt dus niet uh, waarschijnlijk onder de kerk dus van Rolde. Want dat was toch nee. ook een keer ergens een theorie of... Nou, er zijn een aantal kerken, onder andere de kerk in Anlo, geloof ik, of in Annen. Of misschien wel in beide plaatsen. Er zijn natuurlijk ook nog veel meer hunebedden pleiten. Hè? Er zijn ook heel veel hunebedden uh, gebruikt, al in de middeleeuwen zijn ze gemul uh, ook gewoon gemold. Hè? Om... Ja, ja, ja. Ze gebruiken als bouwmateriaal boommateriaal voor, ja. waarschijnlijk uh, zware funderingstukken en dat soort dingen. Ja, en er is een kerk, die van Anlo of Annen of allebei, daar ligt dus een deksteen onder. Een van de, de allergrootste dekstenen. Die er zou zijn in Nederland. Maar oh, van welk okay. hunebed die komt, dat weet niemand. Uh, ik heb ook wel eens met mensen gesproken die zeggen dat er in uh, het centrum van Assen ook op meerdere plekken hunebedden gelegen zouden hebben. Die zijn ook opgeruimd. Ja, ik denk dat er ook uh, zeg maar wat dat betreft veel verloren is gegaan. En uh, even kijken terugkomend op de archeologie. Ja, uh, ze kunnen dat nooit allemaal onderzoeken. En ze hebben zeker niet de juiste kennis op de juiste plek. Dus uh, ja, er ligt er gewoon nog heel veel verscholen. Ja, het is, uh, als je er goed over nadenkt. Denk ik als je uh, gewoon met goede aanwijzingen uit de geschiedenis zou gaan graven op diverse locaties. Dat je nog wel meer hunebedden gewoon tegenkomt die onder de grond liggen. Ja, dat was toch ook met die boer. Uh, die uh, ook uh, allemaal dingen uit zijn land uh, opviste en uh, aangaf. Maar dat ze er gewoon niet op reageerden. Ja. Nou, ja, kijk hoe Vermaning met zijn vuistbeltjes uh, is weggezet ja, en achteraf ja, had hij toch wel ja. een beetje gelijk ja inderdaad ja dat is natuurlijk uh, ja, en dat zijn allemaal dingen die uh, nou ja, Vermaning zocht natuurlijk vooral een sporen van uh, uit de steentijd maar ja, als je ook kijkt naar uh, archeologie, op het, uh, archeologie op het gebied van uh, Germaanse uh, dingen die blootgelegd zijn en gevonden zijn de laatste tijd, ik kan me nog ja, dat is denk ik een jaar, misschien wel twee jaar geleden... dat ze in Duitsland een hele grote schat gevonden hebben. Met goud en zo, ook van Germanen. En ja, we zijn natuurlijk een nieuwsgierig volkje. Hè? Dat, dat betekent ook dat door te zoeken er steeds meer wordt gevonden. Ja, dat klopt, ja, duidelijk. En steeds meer mensen ook, hè? De wereld raakt steeds overbevolkter, zeg maar, vol met mensen. Ja, eh... Um... En toch is internet daar wel een groot aandeel in, denk ik ook. Ook. Anders worden wordt toch uh, ja, iets meer geïnformeerd. En, uh, ja, je kunt ook ja, dingen makkelijker uitzoeken. De verspreiding van nieuws gaat in ieder geval echt knettersnel. Ja, inderdaad. En, en, uh, dat is... Maar dat verspreidt soms ook gewoon verkeerde uh, geruchten en zo. Hè. Dat, dat zie je dus ook heel vaak. En dat vind ik ook wel eens een nadeel eraan. Ja, het, het best neemt weer een twee kanten hier. Mm -hmm. Maar ja, en, uh, dit komt dan weer aan op je eigen... Hmm, hoe zeg je dat? Hoe je zelf een iets beoordeelt als je het leest. Ja, en uh, kun, je, kun je het ook weer loslaten en dan weer open-minded zijn... en dan misschien is het uh, dat je iets anders uh, gaat lezen of iets anders gaat onderzoeken. Ja, en in de tussentijd even een uh, drumroll voor de warme smoothie van uh, Toby. Drink smakelijk, Toby. Warme smoothie? ja. Hij zegt, nee. ah, fucking warm, smoothie. Een warme smoothie. Heb je dat ding een half uur in de blender gehad of zo? Ja, en dan een blender op 18.000 RPM. Dan nou wordt die wel warm, ja. Gaat vanzelf koken. Ja, uiteindelijk wel, ja. Heb je alsnog uh, gekookte groenten? Ja, lekker soepje. Alle vitamine weg. Um, ja, een muziekje doen? Ja, lekker. Oké, okay. heb, je, heb je zin in een uh, bepaald iets? Oeh, uh, uh, uh, wat vind je nou een lekkere muzieksoort? Ja, joh, dat is voor mij zoveel: groove, ik, uh, funk, reggae. Nee, ik ben, ik, ik ben uh, wat dat betreft, kijk, uh, jij bent rocker hiervan. Jij bent ook iemand die hier muziek maakt. En er zijn meer mensen die op QVF muziek maken. Mm -hmm. En ik ben gewoon een, uh, ja, ik ben dan meer dan luisteraar. Ik heb, ik heb okay. zoveel uh, muziek, joh. Ik ben erg dankbaar voor het muziektopic, in ieder geval op QFF. Want uh, dat heeft mijn uh, muziekeuze ontzettend verbreed, kan ik je vertellen. Dus, uh, ja. ja, nou, ik, ik laat ik, het ik... bij jou over. Oké, okay. nou, um, Radiohead? Ja, dat is Karma Police. Ik, ik wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, Ik heb een beter. Want uh, waarom luisteren naar een liedje wat we allemaal al kennen? Mm, maar gewoon, ja, het leek me leuker om naar hetzelfde liedje te gaan luisteren, maar dan van een stel reggae-artiesten. Is toch veel fijner. Tot zo, uh, luisteraars en uh, Blackbox. Like Karma Police van Citizen Koop. Ja, een leuke uitvoering van een, een goed album trouwens ook. Ik zal straks nog eens een, een nummer van het. Zo'n soort uh, Easy Star All Stars production Radio Dread. En uh, ze spelen meerdere liedjes van Radiohead. En dat doen ze allemaal in een uh, eigen aparte uh, uitvoering. Erg leuk. Uh, Black Box, you still there? Jawel, jawel. Ik ben er nog. Wat vond je ervan? Andere uitvoering van Radiohead was lekker. Ja, hè? ja. Ach, zo ja, past, zien me we weer. Het past helemaal bij het weer even. Het is hier ondertussen helemaal strak blauw, ondergaande zon. Hier net, zo eigenlijk, ja. Het is heerlijk en hier. De, de zwaluwen bleven schreeuwen hier op het raam. Heel mooi in de Gierende zwaluwen. Zwaluwe, mooi zat, hè? zwaluwen, echt. Ja, ik, ik lag gisteren nog even in zo'n uh, grote schommel... ergens in een speeltuin. <laughs> ben je 35 oh. jaar en ja, dat doe ik nog steeds en ik was samen met Snickers en we gingen even in die schommel liggen zo, met ze uh, echt liggen en naar boven kijken, het was zo vet allemaal zwaluwen en vogels en het was gewoon cool om te zien dat, uh, die zat, die... Uh, je bedoelt zo'n grote ronde ja, ja, ja, ja inderdaad ja, ja, ja. ja, die hangt hier ook voor de deur ah, ja, nou, nee, dat is vet grappig, daar hebben we het in, ja. in gelegen het was wel even grappig, gewoon een beetje naar boven turen, vogels en vliegtuigen bekijken en ja, het weer was er ook na ja, waarom ik niet hè? Ja. ja, ach jij, je bent nooit ergens te oud voor <laughs> Behalve voor de QFF podcast, nee ook niet. Um, nummer 33, man. We hebben al heel wat onderwerpen gehad. Uh, is er nog iets over de Germanen wat je toe wilde voegen? Ja, de, ja, nou ja we hebben er zoveel op QVF op staan, joh. Uh, ja, ik zou zeggen van... Uh, klik eens wat uh, topics aan en uh, ga even lezen, want... Vooral uh, ja, omdat het dus uh, ook hier uit de buurt, uh, ja, je, bent, je bent er meer verbonden dus. Het is ja. Interessant om te weten. Uiteindelijk een beetje roots. En, uh, ja, weten waar je, uh, wie je bent en waar je verdankt op is. Ja, voor mij in ieder geval uh, heel erg interessant. Ja, het zou voor veel meer mensen interessant moeten zijn eigenlijk. Maar dat wordt ook wel een beetje op school. Wordt het een beetje weggedrukt. Je eigen kom ja, af is. zeg maar. Dat mag je eigenlijk niet over praten of zo Nee, ja, dat is, uh, dat is ook weer in kannetjes en uh, giddetjes gegooid allemaal wat daar voor wordt gekozen. En, Alles uh, binnen de stalamine. Met alle respect voor de mensen die in onderwijs uh, bezig zijn. Maar ja, uh, uiteindelijk zijn ze ook bang om uh, hun baan te verliezen. Ja. En, uh, zeggen ze braven wat uh, van boven wordt opgelegd. Uh, dus uh, ja, volgens mij kan het anders. Wat, wat onze dictators schreeuwen, dat, uh, dat doen ze gewoon. Het kan ook niet anders. Het gaat door zoveel kanalen en via zoveel schijfjes dat er van een dictator eigenlijk geen sprake is. Nee, zo, inderdaad, het is helemaal verdoezeld. Ja, maar als je goed kijkt dan uh, kun je het uh, hetgeen dat voor het uh, grote publiek uh, verdoezelen maand wordt, zeg maar, dat kun je nog steeds uh, zien. Maar dan moet je even nou ja, de juiste dots met elkaar connecten. Zoals uh, FE dat altijd zo mooi zegt. Ja, inderdaad, want dan uh, kom je op hele bizarre dingen dus eigenlijk. Ja, ik, uh, zo heb ik uh, hier een gebrande dvd liggen nu. Met uh, alle podcasts die er zijn. En die uh, drop ik uh, morgen even bij uh, de man van de lokale snackbar hier. De man van de Oké, okay, die gaat het afdraaien in zijn snackbar? Nee, die gaat er zelf naar luisteren, want hij uh, begon ja. tegen mij de laatste keer over uh, de Illuminati zaten we ja. buiten op het terrasje een ijsje te eten. En uh, was leuk. Toen dacht ik, hé, hey, die man is wakker. Die moet meer. Ja. Ik heb al een paar keer er met hem over gesproken trouwens. Hoor. Dus ik... Uh, en, ja, ik, uh, ik had hem al wel een beetje verteld. Over hoe en wat. En ik denk, ik ga ze gewoon allemaal aan hem geven. En dan kan hij naar luisteren. En dan kan hij ze verder verspreiden. Ja, en verder, uh, verder dingen. Ja. ja, ook dat. En dingen aan elkaar verbinden. Want... Uh, dat was iets wat bij hem soms ontbrak in hetgeen uh, wat hij uh, probeerde te vertellen. Anyways, uh, Bumpertje doen? Ja, goed idee. Okie dokie, uh, Mac, hier komt hij weer, jongen. Jouw uh, enige echte bumper. Yeah, wow. yeah Beavis. <laughs> Oh, oh. Yeah. Uh, ja. ja. Um, ancient Aliens. Ik weet niet of Toby mee wil komen doen, überhaupt. Daar dan moet, dan moet echt Toby even bij komen, hoor, want Ja, die weet daar veel ja, van af. Dan heb ik ook wel even misschien wel een paar vraagjes. Ja, wel hem nou, even. Toby, Toby neem even op. Neem eens even op. Want ja, ik wilde net al bellen met de ufologen. En die namen niet op. Ja. Die bananen die zijn er koud genoeg, dus. Uh, hup. Toby, noem maar af. Doe beter. Nee hoor. Hij neemt gewoon weer niet op. Ik ben bezig met Skype-fluxen. Skype-fluxen? Dat uh, goede dingetje moet je gewoon. Uh, klik. Klik. Come on, Toby. You can do it. In the mix. Audio playback. Wat, wat, wat, And if Skype gives you trouble, then you move out. En, nou ja... Ik maar gewoon eens op. Dan wachten we nog even met het eh, onderwerp Ancient Aliens. En dan gaan we gewoon eerst hij een is... ander onderwerp doen. Hij is maar aan het fixen, dus hij probeert het wel. Oké, okay, nou, dan gaan we praten over uh, in de tussentijd graancirkels. Oh, ja. Yeah. Oh, okay, het was yeah. uh, No More die dat uh, even... Voorzag van een hashtag voor deze podcast, nummer 33. En die graancirkels, ik moet bekennen, ik ben van de hoogste zoals jullie weten. Ik heb uh, al twee keer de krant gehaald met een uh, graancirkel. <laughs> de eerste keer, dat was, was een graancirkel op een weiland naast de schieven in Assen. Dat ligt schuin tegenover Kampsheide. Dat was in de sneeuw, in de winter. Hebben wij daar een, in een veld met gewassen. Hebben wij een crop circle. Nou, dat was ook niet in de winter. Dat was in het voorjaar. Er lag sneeuw, maar er stonden wel gewassen. En dat hebben wij daar gedaan. Ik en mijn beste maat van vroeger. En dat haalde de toen nog Drentse en Assen Courant. Met een foto op de voorpagina. Je begrijpt ja, dat natuurlijk dat... Ja, dat was in je de speel. Ja. En okay, de tweede maar... keer hebben we een stukje verder. Ook weer in dezelfde omgeving ook een... Uh, graancirkel gemaakt. Ik was toen een jaar of zestien. En ook toen haalden wij de kranten. Toen stonden we in de Telegraaf met een kleine vermelding en met een grotere vermelding in het toen nog nieuwsblad van het noorden. Voordat het, het dagblad van het noorden werd. En ja, dat is mij ook altijd bijgebleven. Dat je dus met een hoax heel makkelijk het nieuws kunt halen. Maar ook mensen daar dus indirect mee kunt beïnvloeden. En daarom ben ik erg sceptisch over uh, graancirkels. En het was uh, mijn eigen vader die ooit mijn interesse daarover aanslingerde, die mij een boek gaf van uh, Van Deniken, waren de goden kosmonauten, en via uh, Van Deniken kwam ik uh, uiteindelijk ook bij uh, de graancirkels uit. En ja, toen dacht ik, ja, maar wacht eens even, dit kun je zelf maken. Maar sommige zijn echt heel erg gedetailleerd. Ja, dat is ook een beetje, ik, ik weet ook nog niet wat ik nou precies van moet denken. Maar uh, ja, sommige graancirkels die zijn gewoon echt waanzinnig. Ja. ja. Als ze ze kunnen maken, vind ik het heel erg knap. Ja. Hey, ja. Ik denk als je maar genoeg tijd hebt en weet waarmee je bezig bent. Maar heb je wel eens gedacht aan het feit dat je dus een, uh, ik, ik, ben, ik speel nu even advocaat van de duivel. Hè? Je hebt een je hebt toch van die uh, lichten... die staan op poten. Op zo'n lichtmast, weet je wel, in de bouw. Je weet wat ik bedoel, toch? Ja, ja, ja. Als je nou zo'n ding neemt... en je zet daar een projector op... een beamer... met een accu... en je beamt midden in de nacht... in the middle of nowhere... beam jij dat ding... vanaf die mast, vanaf een meter of vijf... omlaag. Op uh, het graanveld. Dus de, de outlines... Kun je toch in principe alles doen wat je wil? Ja, ja, dus, ja maar toch, ik weet het niet. Ja, ik, ik ben ook sceptisch in de zin van op twee manieren hoor. Want ik, sommige zijn ja. zo complex dat ik denk van hoe de fuck wil je dat gemaakt hebben? Maar, ja, inderdaad, Maar Waar komen ze dan vandaan? Is dan weer de vraag. Ja, daar ja, bleef, het een, ja, het bleef het een spannend verhaal ook voor mij. Ja, nou ja, daarom interessant ook dat no more daar even wat aandacht aan besteedt. Want ja, ik zie er hier ook weer eentje met kubussen. Die is echt, het, is, pff, het ziet er nog moeilijker, ge gecompliceerder uit... dan een, een tekening van uh, Asher. Ja, ja, ja, ja. ja, maar inderdaad, heel, heel complex, complex, complexe vormen. En, uh, um, ja, ze worden vaak op dezelfde plek wel gezien. Hè? Ja, ja dan... soms ook gewoon in de sneeuw. Hier zie ik in de sneeuw in een veldje... Um, Too cold for crop circles, snow circles... appear in Connecticut. En dan zie je... Maar het aparte ervan is... die paadjes, dat zijn gewoon twee pentagrammen als je kijkt. En langs die pentagrammen... dit moet haast de grappenmaker zijn geweest... die met zijn voeten in de sneeuw... een patroontje heeft uitgetrapt. Ja. Ja. Oh ja, die bedoel je. Oh ja, ik zie hem, ja. Snap je wat ik bedoel? Die, is, die kun je zelf maken. Maar de volgende pagina... op pagina 2 staat er eentje... Dat lijkt net een printplaat van een computer. Dan denk ik van mijn god, hoe hebben ze dat gedaan? Dit is ja, ook te groot dat... om te projecteren. Ja, en uh, even kijken. Er zijn ook, volgens mij, uh, zijn er ook wel uh, ja, aparte responses geweest volgens mij. Maar, maar inderdaad, er staan er in ieder geval een paar filmpjes uh, hierop uh, in de topic. Uh, ja, die toch wel hele bizarre mooie vormen laten zien. Die je maakt, laat ik maar even in de midden nog. Maar, uh, ja, ze zijn gewoon, ja, ze zijn gewoon bizar. Ja, als je erover nadenkt, uh, in de tussentijd hoor je een gepingel van een, uh, van een piano. Dat is van een video waarvan ik dacht: van eventjes kijken. Nou, die video bevatte niet, niet heel veel interessante informatie, behalve dan inderdaad een printplaat, wat ik zelf ook al zei, dat het daarop lijkt. En, uh, dat ben ik wel eens vaker tegengekomen. Heel apart. Ik, uh, het dus is een printplaat met uh, verbindingen en, uh, en knooppuntjes. Ja, want um, de eerste graancirkel ter wereld, dan moet ik even heel goed zoeken. De vroegst vermelde, vermelde graancirkel. Als ik jou vertel waar die gevonden is, dat staat volgens mij ook wel in het. Uh, Toen nou. In het verder verre topic volgens mij dit. Even, ah, dus we zijn wel eens tegengekomen, ja. Even kijken, de eerste graancirkel. De eerste in de geschiedenis. Dat was namelijk ja, echt ergens in de buurt van Assen. Oké. Okay. Ik ben even aan het zoeken. Echte graancirkels voornamelijk vallen op kalkrijke gronden. Hmm. Wacht even. Het, het moet ergens op kiel staan. Daar ben ik vrij zeker van. En Dan zit je dus alweer zeg maar een beetje met de ondergrond Ja. Waarom die graancirkels daarop opduiken. Eleveld. Ik zie het alweer. Eleveld. Eleveld. Even zoeken. Graan. Het staat ook wel op Wikipedia. Volgens mij hè? Graancirkel, Eleveld, Eleveld, Eleveld. Het lijkt wel alsof dingen verdwijnen van internet. Want... Ja, er zijn al zoveel uh, dode links en uh, kapotte filmpjes op uh, QWF te vinden onder andere. Is, uh, dit is, ja, dit is erg opmerkelijk. Eleveld. Ik heb dat namelijk gekoppeld aan... Graancirkels hier. Ik blijf het bijzonder vinden dat de eerste graancirkel in de geschiedenis te vinden is nabij Assen tussen haakjes Eleveld. Um, ik heb het nog meer op plekken. Hulp gevraagd. Dat was die branden. Verder broeders hier. Op 11 januari uh, heeft zich een duidelijk voelbare aardbeving voorgedaan bij de plaats Eleveld. Eleveld aan reep te schieven. Er zijn al meerdere malen door diverse mensen ufo's gezien. En ook al meer dan eens een graancirkel of iets dergelijks aangetroffen. Maar ik zoek even het specifieke stukje waaruit blijkt dat die graancirkels uh, dat, dat ook echt de, de eerste in de geschiedenis waren. Ik heb, ik heb wel eens een keer ergens op QFF heb ik wat gepost over uh, nou ja, plasma-ontladingen in, in relatie met uh, leerlijnen. Ah, gevonden trouwens. De eerste graancirkel in de geschiedenis. Drenthe, 1590, Assen. 1590, um, ja. ja. Deze formatie is wereldwijd de oudste... welke in Wilsons boek wordt vermeld. Deze zaak is van Robert Plots onderzoek... naar heksenkringen en grondsporen op 18 augustus. 1590 waren er mannen en vrouwen geobserveerd... die dansten in een cirkel. Sommigen blijkbaar met gespleten hoeven. Waarschijnlijk net zoals de afbeelding van Robin Goodfellow op een houtsnede. Het klopt dat Plot Goodfellow indirect schijnt te noemen. Peter Gross Patter. Als een van de betrokken geesten. Het schijnt dat sommige mensen... ...die ooggetuigen waren, ook deelname aan het dansen. Waar ze waren geweest was er een kring van gras dat geplet was door het trappelen. Dit geeft een duidelijk plettend effect en het is de moeite waard om te noteren... ...dat er bij de oorspronkelijke gebeurtenis een wervelwind betrokken was. De tijd van het jaar is consequent met de verschijning van hedendaagse graancirkels. Hoewel de zaak niet geheel voor zich spreekt, de locatie is gehaald uit logische beredenering en het daadwerkelijk pletten van het gras is alleen maar aangenomen. In de originele tekst staat, er was gevonden in de plaats waar ze hadden gedanst een ronde cirkel waar er duidelijke markeringen waren van het trappelen van gespleten hoeven. Zo gewoon als die van paarden die in een ring galoppeerden. De kring bleef echter achter van de volgende dag tot de volgende winter wanneer er onder geploegd werd. De suggestie van een kring met geplet gras of zelfs granen is extreem. En zelfs voor meervoudige bekentenissen, betekenissen, vatbaar. De zaak is dubieus. Dus de eerste graancirkel überhaupt ooit is gevonden in Eleveld, in Assen. En dat ligt op een steenworp afstand van um, waar ik... ...auto's van de NASA heb gezien... ...waarvan ook een topic is op QVF. En oh, ja. het ligt ook... ...op een steenworp afstand van... ...Kamsheide. De bron... ...de ballenwarkuil... ...de hunebedden. Ja, ze hebben... ...ze hebben groot interesse in die gebieden. Ja, dat klopt. Want, en dat is dan weer opmerkelijk... ...ook bij Stonehenge in Engeland... ...en andere menhiers... ...en andere stenenkringen... ...worden vaak graancirkels gevonden... In de directe omgeving. Sorry, wat zei je nou? Ik zeg ook bij Stonehenge in Engeland zijn we wel eens graancirkels gevonden. Maar ook op. Oh, okay, ja, yeah. En op heel veel andere plekken in, in de wereld, waar dus ook bijvoorbeeld uh, dolmens of uh, hunebedden... of menhirs of andere stenen, stapels of kringen zijn. Ook daar wordt er vaak in de nabije omgeving uh, worden graancirkels gevonden. En het opvallende is dat er ook vaak UFO-waarnemingen worden gedaan in diezelfde omgevingen weer. Ja, en daar heb ik een mooie link over gevonden. Ah, vertel. Ik heb dat volgens mij ergens geplaatst in het leerlijnen-topic. Ja. Ik kan hem zo wel even opzoeken. Mm -hmm. Maar dan wordt uh, beschreven dat, dus, uh, oranjebollen, ja. uh, rookgevend, uh, op, op een bepaalde hoogte, uh, praat ze vaak over een paar honderd meter, ja. uh, die dan uh, gewoon uh, de richting van een leerleven volgen. Hmm. Loopt er bij las, Ommen een leelijn? Toen ik leelijn? Las, kon ik wel waarschijnlijk een fenomeen... Uh, zeg maar, uh, ...verklaren, die ik zelf heb meegemaakt. Maar, waar ik ook een ooggeleugd heb. Ja. Bij Ommen en de Holteberg. ...bij Ommen en de Holteberg. ...lopen daar leelijnen? Nou, ja, het was iets zuidelijke daarvan. Nee, maar, uh, ja, maar om... in die omgeving bedoel ik? Ja. Dus uh, zeg maar uh, daar waar de sterrenkampen waren. En nu wordt het hier stil... Want Blackbox, het zal ja. in 2009 geweest zijn, in november, denk ik dat het was, 23 november zou het wel eens geweest kunnen zijn, dat ik in Ommen was, vanuit mijn toenmalige uh, verblijfplaats naar buiten keek en ik was niet alleen, er waren mensen bij, die kunnen dat dus ook getuigen, daar zag ik een oranje bol en Ach, die, zag oranje ik, dus. die zag ik in de richting van de sterkampen. En die zweefde heel langzaam, die ging niet snel. Nee, inderdaad. Want en, ik, zat, ik zat zelf te denken van, hé, dat is een, uh, een vliegtuig wat in problemen is. Maar uh, hij bleef zo netjes uh, doorvliegen, zou ik maar zeggen. Hij was oranje. Oranje, inderdaad. Ik dacht, opvang, dat, is dat het zo'n lampion opvang? was, weet je wel? Wat zeg je? Ik dacht eerst dat het zo'n Thaise lampion was. Ja, die zie je ook veel. Maar, maar uh, dat was dit echt niet. Nee, echt. dit ook niet, want... Nee. Het, het was ineens, het is, ging die zo tjoe, weg. Nee, want je kon hem ook duidelijk horen, namelijk. Horen? Je kon duidelijk een, een, een rumble, zou ik maar zeggen. Dat heb ik niet gehoord. Ik, wat ik wel, en dat was echt raar, want ik was met meerdere mensen. Dat ding, toen het volgde, en we waren ons alle drie bewust van dat het gebeurde, en we spraken dat naar elkaar uit. Toen ging dat ding dus ineens weg. Okay. Zo langzaam, als hij daarvoor constant zweefde, zo snel tjuw, ging hij ineens weg. Nee, dat, nee, dat was in mijn ervaring dat hij gewoon rustig doorging op één rechte lijn, uh, zelfde hoogte houden. Ja, dat was het eerste deel van de waarneming. De eerste paar minuten ging het ook zo. Tot okay. we dus van, buiten naar, uh, zeg maar van binnen naar buiten gingen. We gingen op het dak staan, toen gingen we wijzen. Toen gingen we er met, met z'n drieën, want we waren met z'n drieën, gingen we erover praten. En toen, pjuw, weg. En Maar echt een oranje bol. Een echte grote bol. En, en, honderden meters, weet ik niet. Maar ik denk zeker twee, 300 meter hoog. Ja. Dus uh, dat heb ik, ja. En ik, ik zit even die link te zoeken hoor. Die, zat diep, uh, die ligt diep in, uh, in de kerkers van Kurewef volgens mij. <laughs> maar dat is uh, dus een fenomeen. Wat dus beschreven wordt. Dat dus in, uh, een plasma ontlading vaak wordt wagen om uh, boven de... Mac zegt het loop. ook. Pulserend oranje rood. En ineens flits weg. Nou, dat heb ik ook gezien. Dat pulserende. Ja. Dat is een beetje... Daarom dacht ik eerst van, is het een lampion? Ik dacht een vlam. Want toen ging ik goed kijken. Nee, dat is geen vlam. Dat pulserende, dat herken ik heel sterk wat Mac omschrijft. Oké. Okay. Nou, mooi. Mooi, Mac. Dan bevestigen we dat ook weer een leuke UVO-melding, wat dat betreft. Want uh, ja, dat zijn dus die UVO-meldingen. En dan kom je toch weer terug op de, op de plekken waar ze gezien worden? Mm -hmm. Ja, uh, uh, uh, hunnebellen worden ze dus ook vaak gezien. Ja. ja lopen overal, dus uh, ze worden op meerdere plekken gezien. En dan kom je toch weer op het, op het fenomeen Electric Universe, kom je uit. Mm -hmm. En dat is nog wel weer interessant, want dat verklaart weer een hoop natuurlijk. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik ben in ieder geval blij dat we even het... Uh, ah, Tobi belt. Dag Tobi. Oh, op mute. Wat, wat zei je? Ik zat er even op mute. Oh, op mute. Ik moet jou op mute zetten. Hallo Tobi. doe Oh, dat doe je zelf. Oké. Okay. Zet jij hem nog even op mute. Dan gaan we zo meteen praten over uh, de... Oh, hij bedoelt de stream op mute zetten waarschijnlijk. Oh, ja... Of misschien wil hij even wachten of zo tot we klaar zijn met praten over de graancirkels. Dat weet ik niet. Toby, wilde je ook nog wat melden over die graancirkels? Nou, ja, hij is gemute. Ah, nee, ik heb hem niet gemute. Nee hoor. Oh. Hij is er, hij moet er gewoon zijn. Maar hij heeft zichzelf gemute, denk ik. Nou, dan ja, nou gaan we, we straks al... Gaat hij muten? Wat is dit? Geen idee. Zetten wij een muziekje in de tussentijd op? De, de, ja, de, ja, graassirkels gehad. Gaan we gewoon even een volgend muziekje luisteren. Moet ik wel even de muziek erbij pakken. En de juiste schuifjes. Ja, we gaan nog een liedje doen. Uh, wat ook gecoverd is. Ook een liedje van Radiohead. Dit keer is het uh, Paranoid Android. En dit keer wordt hij gecoverd door Kirsty Rock. Oh, <laughs> Dat was uh, niemand minder dan Kirsty Rock met Paranoid Android. En dan ja, in een reggae-uitvoering. Lekker. Uh, Blackbox, uh, je bent er nog? Ja, ja, ja zeker. Ja, en, zeker. En, en, en Toby, ben je er ook? Hallo, Toby. Toby, Toby, Toby or not Toby. Toby. Toby? Toby, Toby, Toby. Nou, wacht, dan bel ik jou wel terug, Toby. Eh, als je dan niks zegt tegen mij, als je mij belt, dan gaan we jou gewoon even bellen. Kijk of je dan wel opneemt en praat. Hé hey, Toby! Hallo! Kijk, nu ben je goed te verstaan. Ai. Hoe zijn Daar je warme bananen? Huh? Hoe smaak je warme bananen? Oké, okay, je had het gemixt met de dadels, los ik. Ah. Was het lekker? Ik ben er bezig. Ah, je bent nog aan het eten. Nou, e eet smakelijk. Um, ja, en welkom in de 33ste podcast. En terwijl je eet, vroeg ik me af of jij nog wat toe te voegen had aan het uh, graancirkelverhaal. Ja, weet ik wel. Oké. Okay. Nou, ik zag even voorbij komen. Je zei van het gebeurt al veel langer. En dat zal natuurlijk ongetwijfeld ook zo zijn. Maar de eerste graancirkel die vastgelegd is in de zeg maar, hè, geschriftelijke geschiedenis... Dat was dus dat ding wat ik besprak denk toch, ik heb Kopftelefon erin moeten houden, dank dat jij hier aan het opgelopen Aha. Probeer eens. Versuch eens mal. Willkommen zum Anhörespiel. Heute hebben we een Anhörspiel zusammen met Tobi. Tobi, Hallo, Tobi spielt jetzt Geräusche. Tobi, Hallo. Kein Deutsch. Ah, Tobi redet kein Deutsch. Was? Wat? zagen ze? Met twee trinken! drinken! Dat, uh, <laughs> dat doet me altijd denken aan een dom mopje van mijn uh, opa. Die dan vertelde van. Ja, er zat een oh, Duitse oh. bij de vijver te drinken. Nee, oh, Jason, nee, Jason, niet houdt ook Wat is dit? Ah, is <laughs> niet meer. Goed los, als je iets minder hard praat, dan overstuurt je microfoon ook iets minder, denk ik, eh, Toby. Alles oké, okay, Toby? Toby okay. is in een krankenhuis. Hallo, Toby, ik geef het? In geisters Hallo? Ja, je bent er nog. Hoor je ons ook nog? Oké, okay, hoor. Oké. Okay. Nee, ik, ik had het net even over een flauw mopje dat mijn eh, opa altijd vertelde. Eh, en dat was een mopje over eh, dat een. Duitser die zat dan te drinken of zo bij een vijver. En uh, dan zeiden ze: Van hé, hey, dat moet je niet doen. Dat water is uh, niet zuiver, is niet goed, is niet gezond. En dat die man dan antwoordde: van, Was zagen ze? En dat mijn opa dan zei: van zwaai handen drinken. Flauw, hè? Huh? Ik zeg flauw, hè? Ja, ik was even niet overlaten, sorry. Ha, dan moet ik hem nog een keer vertellen. Nee, dan, dan vertel ik wel een mop over een Afrikaanse koelkast. Wat dacht je daarvan? Twee poten van klein met verschillende diameters. Nee, Afrikaanse koelkast is, uh, is anders. Afrikaans. Ja, een Afrikaanse koelkast is een uitgeholde kalabas gevuld met ijs. Dat is een Afrikaanse koelkast. Hey Geintje, hey, ik loop maar wat flauw te ouwe hoeren. Neem me niet kwalijk. Hey, Graancirkels wou je dus niks uh, over uh, vertellen eigenlijk. Dan had je niks over verder toe te voegen. Nou, ja, ik heb uh, nog niet zoveel uh, mee bezig gehouden, moet ik zeggen. Nou, oké, okay, dat kan. Nee, maar ik vroeg hem me gewoon af. Dan pakken we de bumper. Max bumper. Yeah. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. En dat is wel jouw onderwerp, uh, Toby. Ja, dat Wat zei dat zag jij, maar daar had ik ook nog twijfels over. Oké, okay, ja. Ik raad het in de pub van Mac. Waaah! Wow, jawel, dat doe ik ook. Ja, ik heb geen twijfels over in the Aliens, maar wel dat ik er iets over totaal heb. Zeg. Ja, nee, oh nee, nee, dat vind ik ook interessant. Ik bedoel, ik bespreek niet alles over twijfel of als twijfel. Ik gooi gewoon topics in de podcast, die knal ik erin en kunnen we over praten. Soms speel ik een beetje de advocaat van de duivel. En soms ben ik de crackpot die met wilde complotten komt. Ja, en aan anderen om de boel dan zelf maar te relativeren en te kijken wat echt is of niet. Maar wat heb je te vertellen over uh, The Ancient Aliens? <laughs> uh. huh? Oh, de Aliens? Ja, de yeah, Aliens? Ja, nee, maar bedoel jij was wel altijd een van de mensen die... Uh... Je vertelde dat je ze allemaal had gezien. Je, je, je wekelijkse download en zo. Dus ik neem aan dat je wel redelijk wat weet over de verschillende uh, verhalen die voorbij zijn gekomen. En ik dacht: van ja, ah, misschien kan je daar de luisteraar, die dus niet zoveel ervan weet, misschien wat meer vertellen over uh, nou ja, waar dit precies over gaat. Die Ancient Aliens serie op uh, History Channel. Uh, dat was 2010, hè? Mm -hmm. Daar weet ik allemaal niks meer van af ja, ja had eh, weggebloot in uh, die tijd. Nee? <laughs> weggebloot. Maar als je... je, dat, je meen je dat echt? weet je allemaal niet meer. Ja, ik... Uh, in ieder geval niet... Uh, ja, je kan toch gewoon wel een beetje uit. in globale lijnen vertellen waar het over ging? Ja, over dat de aliens er uh, vroeger waren, zeg maar. En dat... Uh, nou eigenlijk heb je de serie alleen maar over aanwijzingen dat er uh, aliens zijn geweest, zeg maar. maar uh, Geloof ja, je dat, ja. dat die hier geweest zijn? Ja. Ja. Ik bedoel, ben je daarvan overtuigd dat aliens ja. hier geweest zijn op aarde? Ja. En, wat zijn voor jou punten waarvan je zegt, dat was voor mij uh, het duidelijke bewijs, dat het onomstotelijk duidelijk maakte dat ze geweest waren? Onomstotelijk uh, kan ik niet zeggen, maar... Uh, oh, omdat je zegt, ik geloof het. Dus, Logisch geloof zeg maar... Uh, uh -huh. Vanwege eh, dingen als evolutie en gewoon in combinatie met alle verhalen uit de geschiedenis, zeg maar. Denk je ook echt dat, er, dat ze ingegrepen hebben? En zeg maar de, de evolutie, hè, zoals dat wij die eh, kennen? Dat ze een GMO, eh, een Monsanto-product zijn, zeg maar. Ja, dat denk je echt. Oh. Ja. En uh, waarom denk je dat? Ja. Waarom, hoe zijn we allemaal ontstaan nog? Hmm. Nou ja. Geëvolueerd uit apen? Ja. Ja, ik noem maar wat hoor. Te, te, te, te door eindelijk door eindelijk God geschapen? Ik ken enkel bot in het ma maatselijk lekker aan... Eh, ...is terug te wennen te te en een ander dier op aarde. Jawel. Kom op. Als je een uh, skelet van een uh, chimpansee vergelijkt met die van een mens... ...dan kom je echt wel botten tegen die grotendeels uh, overeenkomen. Of hoe heet die andere apensoort waar ik laatst een heel topic maar, over... Uh, wat zei no. Ah, Zo'n kast die al naar onderzoek die, al, maar die, is, die was laatst doorgegaan of zo. Mm -hmm. Nee, maar ja, dit, dit, dit, dat ben je toch wel een beetje met me eens, hopelijk. Dat als je kijkt puur naar de anatomie van uh, de bonobo-aap bijvoorbeeld, of de chimpansee, en ook de gorilla en onze mensen, dan zijn er wel degelijk overeenkomsten. Ook wel in onze botten, ja, ook wel in de ja, verhoudingen ja, van botten. Alles, dat is alles. Ja, ja oké, okay, maar omdat je zegt van hè, geen enkel menselijk bot komt voor in... Uh, Welk ander dier dan ook. Maar ik denk dat het andersom ook geen enkel... Eh, ik noem het even een apelijk bot. Komt ook niet voor bij mensen, snap je? Nee, en, en van een hond ook niet bij een aap. En van een olifant ook niet bij een koe, of zo. Maar wel, uh, bij al, de rest in messing mensen niks. Ik zie net dat... Uh, niet die tikt bonobo's, ja, thanks. Maar ik, ik schoot me net inderdaad zelf ook door mijn hoofd. Maar, ja... Ja, ja, dat is ook een theorie hè? Ja. En, dat zag Hitler ook. Hitler zag bijvoorbeeld uh, de aboriginals als een, uh, zeg maar, ja, een verre staat van, uh, van eerdere, eerdere, nou, een oude ras. Maar dan helemaal gedegedeerd richting, nou, zoals hij dus dacht, apen. Maar was het van Hitler of kwam het echt uit de aannames die Hitler deed van de rassenleer, van onder andere Steiner? Nee, ja, dat had dan weer te maken. Uh, dat ging nog wel iets dieper, dit volgens mij. Uh, Want je had uh, toch dat Ubermens, Oetermens gebeuren? Waar de nazi's ja, heel erg sterk op gefocust waren. Ja, en in, in die uh, lijn moet je dat dus bedenken. Dus van, uh, dan konden ze dus ook uh, zeg maar, dus verklaren waar die dus, uh, de Aboriginals zaten. Ten opzichte van hun. Mm -hmm. dat, dat was dan zeg maar, het idee erachter. En dan zou dan de volgende stap Bordebon bon bon zijn. Of ja, nou ja, Planet of the, uh, uh, Planet of the Apes. Dat uh, is dan ook weer een. Uh, uh, ja. Een leuke theorie, wat dat betreft. Mm -hmm. Maar um, even kijken, ik ben wel uh, zeg maar, uh, van mening dat er sowieso meerdere mensensoorten hebben bestaan. Ja. Op verschillende plekken in, uh, in, uh, in de geschiedenis. Mm -hmm. en, um, kijk, de omgeving maakt, zeg, uh, maakt zeg maar wat de mens uh, op dat moment is. Ja. En, uh, ik denk dat. ja. kom ik al heel snel weer terug op het, uh, op het verre verleden en met uh, Planet Amnesia. Dat er dus een, een katastrofaal event is geweest, mm -hmm. waardoor wij dus uh, een hele complete levensomgeving, en vooral de, de, de zwaartekracht, zodanig veranderd is. Ja. Uh, dat, dat dus zeg maar de grotere rassen gewoon niet meer konden overleven. Om naar mijn weten, hebben ze ook uh, afdrukken gevonden van uh, plantenbladeren. Nou, en, en, en zeker de, de botten en zo, van dinosaurussen. Ja. Ja, daar zitten grote vraagtekens bij of die beesten wel überhaupt in deze omgeving uh, zo konden leven en dan kom je toch weer ook een beetje uit op de uh, growing earth hè? dus een groeiende aarde ja. dat was gewoon zeg maar in een heel ver verleden gewoon een heel andere ja, waterkrachtveld uh, hing, waardoor dus uh, giants uh, bestonden ja. Ja, wat me ook heel veel opvalt bij dat, uh, die serie van ancient aliens, ik heb zelf wel aardig wat delen gezien um, zij uh, verwijzen of zoeken gewoon heel lang door um, met heel veel oude dingen, dat gaat van Paaseiland tot de uh, Stonehenge en ook de Maya uh, cultuur en de Inca's en um, overal waar je grotten of sporen van um, vergane beschavingen tegenkomt ...daar duiken die gasten van Ancient Aliens op... ...en die plakken daar een theorie aan vast... ...door te wijzen naar inscripties en dergelijke... ...en te zeggen, ja, is een Aliens geweest? Ja, ik weet het zeker. Vooral die kerel met die uh, zonnebank uh, bruine kop. Ik heb ook een plaatje van hem geplaatst... ...in het topic uh, Ancient Aliens... ...en dan heeft hij een zon uh, een tussen zijn handen. En daaronder heb ik een plaatje van het Sunny D... dat is, uh, was mijn favoriete judeurans... Uh, uh, als ik in Amerika, of ook op Sint Maarten trouwens, uh, ben. En ik heb het vergeten dat over een uh, History Channel uh, programma hebben. Ja. ja, maar dat, dat, dat is het bruggetje. De, de Ancient Aliens, het programma is het bruggetje naar het meer. Ja, maar ik bedoel. Uh, het blijft een journalistisch uh, programma, zeg maar. Ja, maar ja, dat is met alle tv. Ik benadruk ja, ja. zo vaak. Alles wat op tv is, dat is er met een reden op. Nee, maar ik bedoel hem dat jij dan uh, zegt van uh, wat je het zee zal zeggen. Maar. Je bedoelt die dude met zijn zonnebrand bijna hoofd. Ja, maar dat zijn overal opduiken bij elke. Ja, natuurlijk. Ze moeten niet, toch niet, zendtijd, uh, niet vullen. tijd vullen. Ja, heel ondraaglijk in de mensen gewoon. Nee, ook. Oh, er zitten best maar, wel maar, interessante is kijk, dingen tussen. Ik theorie er dan mee dan denk ik bij mezelf, de meeste van die dingen waarmee zij komen, die stonden al tien of 15 jaar op internet. Ja. En ik denk dan bij mezelf, ga op zoek naar nieuwe dingen. Ik ben namelijk ook wel eens benieuwd wat er klopt eventueel van het verhaal van Frits Bom. Die zegt ook dat hunebedden zijn gebouwd door buitenaardse. Hoe kijk je daar bijvoorbeeld tegenaan? Zo kunnen, ik Het echt Totaal niks verhinderbaar, alleen dat we nog zijn. Ja, ja, ze staan op leelijnen op energiepunten. Ja. ja, goed, in ieder geval. Ja, dus, maar het Ancient Aliens. Want jij, jij, jij zegt dus van. Ik geloof wel dat die hier zijn geweest. Die hebben geïnterfeerd. Die hebben dus, zeg maar, ons min um, of meer veranderd. Ze hebben hè, een soort Monsanto toegepast op de mens. Ja. ja. Um, nou, um, even wachten hoor. Oh, ja? wacht Vertel. Um, er is op, nou, op een. De de op... oh, nee, wacht op, even, Toby. Blackbox wil even wat vertellen. Nee, want uh, kijk, uh, we hebben het dus. Bottom line is, je hebt het dus over verandering in je DNA. Daar heb je het dus over. En uh, we hebben op QFF uh, hebben we wel verschillende posts over verandering van DNA door. Buitenaardse toedoening. Maar dan niet in de vorm van, zeg maar, aliens, maar uh, meerder, uh, eerder uh, gericht op events. Waarbij dus uh, uh, kosmische straling uh, vrijkomt. In de vorm. In, in welke vorm? Ja, wel en die dus en die, en, en, en, en die dus hier zeg maar de het leven op aarde gewoon direct uh, beïnvloeden. Ja. Kijk, en. Uh, Kijk, ja, er is in, ja dan, als je dan zo kijkt, dan praat je inderdaad een, een vorm van uh, interferentie. Dus, uh, ja, een, maar, een grip van buitenaf. Uh, ja, maar, dat is dus, wat, wat je zegt, is dan hetzelfde met als je dus die magnetische deeltjes, die on, on, on, door ons hele universum zweven, die beïnvloeden alles. Net als de trilling, de resonantie, alles. En ja. dat fluctueert ook. Met, met zoveel duizenden jaren gaan we telkens weer een nieuw tijdperk in, waarin de mens weer onderhevig is aan waar dus hè, ons melkwegstelsel en de aarde zich bevinden. Ja, want uh, de zon is ook nog steeds on the move. Mm -hmm. en, uh, de BK heeft uh, ooit een keer een heel mooi plaatje gepost van, uh, waar de zon zich nou bevindt... Ja. Uh, ...ten opzichte, uh, als je van boven kijkt, uh, ons melkwegstelsel. Ja. Dan zie je dus dat de zon zich nou, zoals hij dan zegt, van in het midden van de stickman komt... Ja. En dat is wel weer interessant, want waarschijnlijk uh, komen we dan weer op een, op een, zeg maar, op een kruispunt, uh, waar dus de energieën van de kosmos uh, net wat anders zijn. En ja. uh, zal dat zijn effect hebben op uiteindelijk onze zon. En via de zon, uh, elektromagnetisch verbonden met de leelijnen. Ja. En via de leelijnen komt de informatie uh, hier in onze, uh, uh, ja, in ons onze... uh. Droomers zegt hier nog even: hoe keek een mens die 5000 jaar geleden leefde tegen zichzelf aan? Hoe maakte hij of zij keuzes en hoe reflecteerde hij of zij op zijn of haar daden? Julian James geeft een radicaal antwoord op deze vraag: tot enkele duizenden jaren geleden keken mensen helemaal niet tegen zichzelf aan. Ze hadden die vaardigheid niet, ze hadden geen introspectie en evenmin een concept van zelf dat ze konden beschouwen en veranderen. Eh, kortom. Ze hadden geen subjectief bewustzijn. Heeft dat dus ja. te maken ja. met die uh, korte, uh, met, ja zeg maar, met de zap van uh, Saturnus. Ja. Het, het, het, uh, het ondervolk en bovenvolk. Mm -hmm. Dat gewoon, ja, uh, uh, geheugenverlies. Letterlijk en figuurlijk voor heel veel mensen op deze aarde. Uh, nou weer in de tijd komen dat we het weer gaan herinneren. Mhm. Mm Even zo niet, misschien, dat weet ik niet. Ik zit even mee te denken. Ja, nee, nee. Dat is wat Van wat Rome zegt. Inderdaad, 5000 jaar geleden. Want, Absoluut. Uh, dan, kom je, dan kom je toch wel weer uit op het punt van. Uh, kom je ook weer bij die Hunebed bouwers Ja, inderdaad. Ja, um, dat brengt me bij uh, Saturnus. Je zegt het al, dat brengt me gewoon bij een muziekje. We gaan even luisteren naar uh, The Valleys of New Orleans van The Wheels. Komt van mijn Saturnus playlist. Als ik een Saturnus intik via mijn zoekfilter kom ik dit tegen. So, let's enjoy. En dan gaan we zo meteen even verder praten over Ancient Aliens. Heel Terrible flames here yeah. till the mouth of some hurricane sweeps them away. Het nummer van. Een nummer van de Wheels. Het nummer The Valley of New Orleans. En in de tussentijd zag ik dat de Toxopairs. probeerde in te bellen. En wat we even doen is. Toby, je hangt ook nog, toch? Hallo, Toby. Toby? Ja, dat is in de Ah, ah oké. Okay. Je moest poepen, zag ik. Ja. Oh ja, dat gaan uh, we nog niet gedaan. <laughs> Holy shit. Holy shit. Nou, als je dit wil doen. Gaat gewoon doen. Maakt niet uit. Ik zal eens even kijken of wij uh, Toxopaeus kunnen toevoegen aan dit gesprek ook. Haha. Ja, Toxopaeus. Hij belt. Maar dan moet hij hem nog even opnemen. Come on, Toxo. Hmm. Hij neemt nog niet op. Aloha. Nee. Hij lijkt niet op te nemen. Ah, oké op, zich. Hij belde net wel. En nu neemt hij niet op. Nou, probeer het zo meteen uh, nog een keer. Uh, uh, Tobi, want je zei al van, ja, ik, ik heb het gevoel dat ik niks te melden heb, maar nu zit ik in die podcast en ik weet eigenlijk niet waarvoor. Je zei net in een discussie die opleide in de sneeuwdoos over uh, hè, dat alles met goden planeten uh, idee, zeg maar, daarop zei jij uh, dat jij benadrukt hier weer even iemand die je bedoelde. Dat kwam weer door Mark Basio. Um, misschien kan je daar wat over vertellen. Hallo, Tobi. Of ga je liever schijten? Ja, volgens mij is die al. Hm. Ja. Hallo? Ja. Hoi hallo. hallo. Oh, hé, hey, en we hebben Toxo ook hangen. Welkom, Toxo. Hé, hey, mooi, Bavo. Toby was even een verhaal aan het vertellen. Zullen we even okay. verder luisteren naar wat hij te vertellen heeft? Ja, dat is goed. Bring it on, hey, Toby. YouTube. Ik had uh, eigenlijk niks te vertellen. Ik was oh. alweer een link in de short. Uh... Maar naar ja, wat linkte heb... je? Misschien kun je daar wat over vertellen. Naar nou, wat je linkte? Ja, maar daar heb ik zelf ik helemaal niet naar gekeken in principe. Niet verder in ieder geval. Oké. Okay. Ja, jaar geleden of zo heb ik er af en gekeken... Juist. Ja, sorry van eh, dat ik een bot en volgens mij van die niet. Oké. Okay. Nou ja, goed. Um, ja, ik zeg van, ik zie dat Free Electron ook online komt. Misschien komt die er ook nog wel even bij. Zullen we in de tussentijd, terwijl we wachten op FE, een muziekje draaien? Nog eentje. We hebben er net een gedraaid, maar eentje met een beetje meer tempo. En dan gaan we ons klaarmaken voor die laatste onderwerpen. En de finale van deze 33ste podcast doet doe, denk maar. Ja? Oké. Okay. Nou, um, moet ik wel even kijken wat. Knocking on Heaven's Door van Anthony in the Johnsons? Nee, dat is veel te langzaam. Het is een beetje... Het mag wel een beetje pit hebben. Het mag wel een beetje... Um, wacht eens even. Ik heb denk ik wat gevonden. Sata Massagna. Van Johnny Clark. Sata Masakana is a choice. There's a light Far, far away Where there's no night There's only day Looking to the book of life There's a letter Even, oh, het schuifje dicht. Ja, die staat weer dicht. Van Johnny Clark. Staat die voor mij open? Staat die voor mij open? Ja, die staan allemaal open. Jullie zijn allemaal oh. terug in de show. Gelukkig. Jullie ook, Toby? En Toxo? Ja hoor. Toby ook? Toby hebben een uh, vertraging. Ah. Toby is aan het schijten. Kletterpoepen okay. met Toby. Oh. Oh, niet. Je was oh. al klaar. Nee, ook niet. Ook niet. Net begonnen. Goed. Dan. Nee. Zeg ik, zijn we klaar met Ancient Aliens of niet? Nou, zijn we daar klaar mee? Ik was er al lang klaar mee. Nee, ga je maar. Of is er nog iemand die wat toe wil voegen? Jij misschien uh, toch Nou, misschien de volgende keer. Oké. Okay. Jij nog wat te zeggen, Toby? Nee. Jij, Blackbox? hij nee, joh, bumper. Oké. Okay. Eh, uh, Mac? Ja, jongen, deze gaat dat uh, voor eeuwig mee, want er staat al op uh, de internetarchieven, zag ik. De QFF-bumper. Dat, dat ancient aliens topic was trouwens een topic van uh, Asset Boy, um, die hebben we al een tijdje niet meer gezien op q maar dat heeft zijn redenen, weet ik. Goed. Um, het volgende onderwerp. Voorkeur. Als ik, uh, ja, jullie hebben de keuze tussen. We kunnen het nog hebben over het is allemaal wiskunde, of over Cap of Atis, de Smurfemut. En ja, dan hebben we alles wat gehashtagd was voor deze podcast gehad. Oké, okay, nog twee uh, stuks dus. Ja. maakt niet uit, kunnen we goed aan elkaar linken, die twee dingen volgens mij. Wiskunde en uh, de Smurfmut. Ja. ja. Ik heb, uh, mijn onderzoek uh, is uitgekomen dat uh, het na, uh, beluisteren van muziek uh, dezelfde uh, regio's in de hersenen activeert als het luisteren naar muziek. Oké. Okay. Hoe zei je dat nou? Dat het luisteren van ja. muziek... De, dezelfde... Ja. Ik bedoel, van de, het luisteren naar muziek... Ja. Uh, heeft hetzelfde effect... als het beoefenen van wiskunde. Oh, kijk. Dat is interessant. Was, uh, bedoel, ik zag dat het... Noor uh, no-more was die dat wiskundetopic naar boven bumpte. En um, Ja. Dat, dat is wel even interessant. Er is natuurlijk zoveel wiskunde. Ik moet wel heerlijk zeggen... ik, ik, ik kan het wel... Ik ben er ook wel goed in, maar ik had er een scheidhekel aan vroeger op school. Omdat het daar zo dwangmatig ging. Ja, ik kon er zelf ook niks meer eerst. Het, uh, ik snapte het pas op drie uh, op MAVO. Uh, begon ik het uh, pas door te krijgen. Uh, ja, het rare was, daarna vond ik het eigenlijk best wel leuk om te doen. Als je ja. helemaal door hebt, is het. Uh, ja. Easy, easy cake. Zou ja, piece of cake gewoon. Als je maar door hebt waarmee je bezig bent. En. Eigenlijk vind ik het wel zonde hoor. Als ik terugdenk aan mijn schooltijd. Dan was ik dus altijd. Ik lag over hoop met de meeste wiskundedocenten. achteraf gezien. Uh, best wel jammer. Ja ik kon er ook weinig mee. Maar ik heb. Ik heb, ik heb een goede ervaring met. Sowieso één wiskundeleraar. Mm -hmm. uh, maar de meeste waren. nee, Ik, kon, ja. Die ja, kon ik ook doen. met eentje maar. De rest niet. Ik ben van die ene ook nog op zijn. Uh, uh, uitvaart geweest. Dat weet ik nog. Maar die andere, ja. Alle rolstoelers. Ja, vooral meneer van ja, Kruchten. Uh, mijn, mijn docent uh, wiskunde op het uh, Dr. Nassau College, Janus van Kruchten. Ik heb die man jaren na die tijd nog uh, lopen pranken met calls. Een keer vuurwerk door zijn brievenbus gegooid. omdat Die man die, <laughs> maakte mijn leven op school echt onmogelijk. Door zich gewoon op te stellen als een uh, nou ja, soort ambtenaar. Ja, ik ken ook maar weinig leraren die echt een goede connectie met de klas hadden wat dat betreft en het verhaal goed konden overbrengen, want dat is het gewoon. Ja, ja nee, dat kon deze man niet. Misschien lag mijn karakter zijn karakter ook wel gewoon niet, dit kan ook. Anyways, yeah. ja, wiskunde. Ja goed, er staan wel wat leuke filmpjes in het topic. En ik zou willen voorstellen voor een, ieder die uh, geïnteresseerd is geraakt in dit gebeuren. Bekijk dat topic. Of bijvoorbeeld het topic over Pythagoras ook. Want dat staat ook helemaal vol met uh, interessante informatie. Maar ja, dat nature by numbers. En nummers en, en uh, vibraties en zo, dat vind ik toch ook wel weer interessant. Die hele Fibonacci um, Fibonacci. Gedachtegang. Achter dingen. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad uh, ja, daar hebben we op QFF ook heel veel op staan. Ja. Uh, en uh, ja, Music of the Sphers, kom je ook tegen vanuit Pythagora's. Dus, uh, ja, en dan kom je weer uit op nummers, Oct octaafgetallen, halve octaafgetallen, weet ik al veel. <laughs> Volgens de groene snede. Ja, ja. pie. Natuurlijk. Ja, ja, over al ja, die dingen zijn bijna zelf ook allemaal losse topics, besef ik me nu net ineens. Maar zo zijn ook veel gebouwen gemaakt. Ja, de meeste gebouwen. gebouwen. De Zelfs de hunebedden waar we het net over hadden, mm -hmm. zijn gebouwd met kennis van pie. Ik bedoel, die, hoe ze staan. Denk maar na. Twee st hè? staande dingen erop. Als die verhoudingen, mensen hebben dat ook uitgerekend, die komen precies overeen van die hundebedden. Ja. Ja. Uh, goed, nou ja, uh, wiskunde dus. Um, voor voor uh, die uh, mensen die denken van, ja, yeah, daar wil ik meer van weten. Uh, het is allemaal wiskunde, zo heet het topic. En uh, er staat genoeg leuke informatie in. Kortom, een aanrader. En ja, dat betekent ook eigenlijk, of jullie moeten nog wat toe te voegen hebben aan wiskunde, dat we aan de finale kunnen gaan beginnen en kunnen gaan praten over de cap of Atis. I literally saved the best for last, zeg maar. Ja, of we de wiskunde misschien eens een keer op een andere theorie kunnen gaan baseren. Oké. Okay. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Want we gebruiken dus de wiskunde, zoals we die nu kennen. Mhm. Mm en uh, nou, daar uh, uh, maken wij als uh, mensen, maken wij daar dus uh, onze, zeg maar, onze, onze gereedschappen mee, onze industrie en uh, onze huizen, onze auto's, alles maken we ermee. Mm -hmm. Maar uh, het, uh, het helpt ons niet echt. En uh, misschien is er wel een andere theorie van wiskunde die ook mogelijk is. Mm -hmm. Die uh, zeg maar ook uh, nou, ik kom uit op vervuiling. Ja. Het is allemaal gebaseerd op explosie en mm -hmm. alles wat explo explodeert dat geeft of een drukgolf of dat geeft een uh, vorm van straling. Denk aan nucleaire bommen uh, mm -hmm. en uh, daar is onze westerse uh, ja, uh, technologie is toch gebaseerd op die hoek, gebaseerd op, op explosie. Het heeft allemaal onderhoud nodig, het blijft nooit goed. Het, uh, het moet onderhoud, uh, ja, het, het, het raakt altijd in verval. En, maar er is ook een andere andere hoek, en dat is dan mm -hmm. meer gebaseerd op uh, implosie. Ja. Dan kom je weer uit op Victor Schauberger en wat je zo meteen ook mee gaat maken: de cap of Atis, ja. de muts waarvan een gedachtegang dat daar achter zit. Um, uh, kijk, um, ze zijn er ook achter gekomen, daar hebben we Vlaats volgens mij ook al over, dat dus zeg maar de stroming in de oceaan, mm -hmm. als je die uh, globaal bekijkt, dan zijn dat ook zeg maar grote ogen. Ja, klopt. En, uh, daar heb je een vorm van implosie in het midden. Mm -hmm. En, uh, en dat, en dat uh, is uh, dat is zeg maar compleet tegenovergestelde. Want dat neemt juist alle negatieve wat wij zeg maar creëren met explosie is, heeft uh, zeg maar, dat wordt opgenomen in dat oog in het midden. Ja. Onder andere dus bijvoorbeeld radioactieve straling. En, uh, dat is een heel interessant hoekje dus. Dat, dat verschil tussen uh, waar wij onze westerse technologie op, uh, op bouwen. Mm -hmm. En uh, ja, wat we wat dus ook aan kennis dus, uh, vanuit. Het verre verleden naar boven is gekomen en uh, waar, waar dus absoluut uh, niet uh, naar wordt gekeken. Ja, nou ja, goed, dat, dat zie je ook al mee met de vrije energiesoorten en zo. En de, de, de gedachtegang daarachter. de techniek, dat is grotendeels gebaseerd op juist logica die heel haaks staat op de logica die ze hanteren bij het uh, bedenken van uh, nou ja, de dogmatische uh, nou ja, in, bij ja. Bijna geïndoctrineerde maniertjes. Die wij mensen gebruiken. Bij alles wat we doen. Ja, en, en dan word ik hopeloos in stand gehouden. Ja. Wederom kom je weer uit op geld. Want uh, kijk. Als jij, je. Uh, kijk, je, gaat, je gaat door de, ene, uh, de, de knappe koppen. Gaan naar een universiteit. Ja. Uh, die gaan daar studeren. Tot daar hun. Wat zal het Een jaar of ander, zo. Ergens in die trend. Ja. En uh, als jij daarna. In één keer een ander verhaal gaat vertellen. Ja dat is natuurlijk raar. Dat kan natuurlijk niet. <laughs> Dus uh, ja, ook die mensen zullen weer dezelfde dogma's blijven prediken. Zolang ze dus ergens uh, of leraar zijn of uh, iemand uh, die de hogere wetenschap betreft. Ja. ja. En, en daar moeten ze een keer doorbroken worden. Ja, nou, dat vind ik ook. Maar de, de, kijk, als, als wij dat nu zo uitspreken met z'n allen. Hè, dat we vinden dat het doorbroken moet worden en veranderd moet worden. Dan hoor ik de grote menigte al lachen. <laughs> Zo van, nou ja, we hebben die gasten het over. Dat is een beetje het probleem in, in, in de wereld. Als je anders denkt, buiten hun stramine, dan ben je niet goed. Snap je? Nee, want een, uh... Dan wijk je af. Kijk. Ja. Dat past niet in hun psyche, in hun manier van denken en in hun manier van doen. En... Nee, ze kunnen ook mensen gebruiken die zelfstandig nadenken. Ze hebben liefst mensen nodig, hè, net uh met die beste uh, uh, cabaretier, uh, die, die, die oude man, hoe heet je ook alweer? Freek de van. Uh, oh, die ja, gast. Ik dacht cabaretier is zo Nederlands, maar die stand-up comedian. Um, uh, hoe heet die nou? They need obedient workers. Ja, die dat gast. Hebben nodig. En, uh, kijk, want ze hebben, een, kijk, ze hebben een heel systeem bedacht... en dat is gebaseerd op die obedient workers... Ja. En uh, als, als dat wegvalt, dan valt dus de basis weg. En dan wordt de top niet meer in stand gehouden. En dan donderdelen zooi in elkaar. Ja. The world is a truly fucked up place. Ja, en, wat dat betreft wel. Dan ja. vraag ik me wel eens af hoe andere beschavingen op andere planeten met elkaar omgaan. Ja, daar ben ik ook wel eens benieuwd naar, ja. Als die er zijn. Als die echt bestaan. Uh, Toby, j -j jij was redelijk zeker van het feit dat er dus Geïnterveerd is hier op aarde. Maar waar zij leven, hoe leven zij? Hoe moeten we dat zien? Heb je daar enigszins een voorstelling van of een idee van? Toby? Toby, ben je er nog? Huh, nee, hij is er niet meer, denk ik. Toby? Nee, Toby is weg, denk ik. Helaas. Jammer, want ik had graag even willen horen hoe hij dat tegenaan keek. Hij was natuurlijk aan het scheiden. Oh, uh, over uh, buitenaardse leven of uh, wezens. Ze hebben ja. weer een, wel weer een mooie ontdekking gedaan. Hè? Ze hebben weer een uh, zogenaamde superaarde gevonden. Dus, ah. uh, en, ze en ze vinden er echt heel veel de laatste uh, Klopt. jaren. Dat is echt niet normaal. En ook water wordt overal gevonden. Ja, ik weet nog dat ik voorspelde op Radio Veronica in een aflevering tegen Rick en Marloes, dat ik zei dat het aannemelijk was dat ze binnen een paar jaar water zouden vinden op Mars. Ja, ze vinden overal water. En wat is er gebeurd? Ze vonden sporen van water op Mars. Dat ja, is inderdaad. nu algemeen erkend iets, dat, toch? Ja inderdaad, het bevestigd nogmaals is dat, uh, we hebben het ook een topic over, op q Star Warden. Ja. En dat uh, richt zich alleen maar op het vinden van water in, het, uh, in, on in ons zonnestelsel en ver naar buiten. Uh, daar worden echt heel veel vondsten gedaan. Alleen daarom al een applausje voor q Want dat doen we wel mooi even met z'n allen. Hè? We, nou ja, we zitten zoveel info on online. Ja, één klein voorbeeldje, we hadden het er vanavond over, we hebben nu een kleine uh, geomagnetische storm, ja. door een kleine plasma uh, uitbarsting van de zon, mm -hmm. en uh, wanneer die plasmawolk de aarde bereikt, uh, hebben ze dus uh, gevonden dat, wanneer dat dus die interactie plaatsv plaatsvindt, mm -hmm. vinden ze dus gewoon waterdeeltjes in de bovenste lagen van de atmosfeer. Kijk, dus kun je dus nagaan. Op, op, die manier, op die manier wordt er dus gewoon zeg maar, water in onze atmosfeer gedumpt en hm. bepaalde zonden zeg maar het weer ook en uh, waar dus zeg maar de huidige uh, modellen dus op uh, ja, die kijken daar absoluut niet naar naar dat soort gegevens maar het, het is gewoon allemaal met elkaar verbonden en uh, ja, op die manier worden dus uh, ja, gelukkig op QFF ook worden heel veel dingen bijgehouden in die hoek van, hé hey jongens, maar uh, kijk hier eens naar want het, het zit toch misschien even anders dan we met z'n allen weten en denken en uh, bezig zijn uh, trouwens, nog even een uh, klein applausje dit keer voor blade. Want het was inderdaad uh, George Carlin. Ja die, die bedoeld, uh, ja. ja, die bedoelde jij. En uh, ik, ik wist wel dat je die bedoelde, maar ik kon gewoon ook niet op zijn naam komen. Uh, dankjewel, Blade. Thanks. Thank you very much. Um, ja, nou ja, goed. Van wiskunde dan maar naar die uh, Cap of Eddie's, naar die smuffemut. Maar is er muziekje? Goed idee? Ja, ik ben voor. toch zo. toch zo. Ja, doe maar. Oké. Okay, uh, verzoekjes? Of zeggen we van... Ah, doe maar wat. gooi doe maar wat. Oké. Okay. Mm, even denken. Ah, dan gaan we wel eventjes... Uh, even denken hoor. Uh, hoe heette die gasten nou ook weer? Ja, dit is slecht. Dat ik daar niet op kom. <laughs> ja, die band... Ze, ze, een van hun... Ah, ik heb hem al gevonden. De Alan Parsons Project. Ehm... Um, we gaan gewoon even luisteren naar uh, Eye in the Sky. lezen. Want ja, ik ben baffel met... Het is zo mooi dat we er gewoon nog eentje doen. Mama Gamma! Eh, tenminste, ja, die komt hierna. Dus in het telefoonboekje, net een nummer, die gaan we straks ook nog even bellen in uh, de finale. We gaan even bellen met een mobiel nummer van iemand die een handelsonderneming in Oischot heeft. En die handelsonderneming heet Handelsonderneming Illuminati. En die zit er aan het Glorie van Holland, nummer 19 in Oischot. Gaan we straks even bellen. Even vragen of die wel beschermgeld heeft afgedragen voor het gebruiken van onze naam. Krijg je dus als je niet oplet, omdat je weer wordt afgeleid door uh, de sfeer die ineens weer omslaat. Come on mensen, hou het nou gezellig. Ik doe ook maar mijn best en uh, die QFF podcast van 7 uur en 6 minuten, daarvan is een deel van een voorleesboek geweest, maar hey, ik offer gewoon mijn vrije dag op. Ik doe maar wat. En dan nog is het niet goed genoeg. En, uh, uh, uh, uh, uh, dan word ik wel eens een beetje dat ik denk van, nou, waarom nou van, zeg maar. Anyways, we gaan door. Uh, zijn jullie er nog, uh, mensen? Lekker bakje koffie, uh, Baffermes. Ah, Is er nice, Blackbox. En jij, zo? Uh, ja, hier lekker bakje thee. Ah, fijn. Um, ja, Free Electron, die wilde wel meedoen, begrijp ik. Kan ik jou bellen? Want ja, uh, yeah, we just keep on trucking. Laat yes. me weten, F.V. E. Ik lees het zo wel en dan bel ik je wel. Als je weer te bellen bent. Uh, en ja, dan kunnen wij intussen de bumper wel uh, gaan draaien. Want ja, het volgende onderwerp het komt er nu aan. dat volgende onderwerp die ja, uh, dat, dat, dat, dat, ah, cap ja verreed, uh, in die de cap of eris de smurfemut ja mooie smurfreden rondloopt ja ik, uh, ik ja ik kende dit niet dit begrip zo als de smurfemut zeg maar uh, wel het plaatje wat uh, hij ook uh, plaatst bleed. Die Atis, die Pyrrhaanse of Pyrrhaeze pet, cap. Zeg maar. Dat beeldje, dat komt me wel bekend voor. Volgens mij heb ik dat beeldje wel eens ergens gezien. Sterker nog, ik heb het volgens mij wel eens op een draaiorgel gezien. Een poppetje met zo'n mutje. Dus het is symboliek. En ook als je kijkt op haar kraag van haar shirt, van dat plaatje, dat is het bovenste plaatje in het topic van Blade, dan zie je ook alweer een stukje symboliek terugkomen. En uit onderstaande stuk, helaas in het Engels, blijkt wederom dat de meesten geen flauw benul hebben van wat zich onder hun neus afspeelt of gespeeld heeft. En het gaat over de Pyregion... Uh, nee, ja, nee, ik zag het verkeerd. Phrygian Cap. The Liberty Cap. Um, Born of a Virgin on December 25th. Crucified and resurrected after three days. Ja, dat is trouwens een heel oud verhaal. Want het komt ook al voor uh, in verhalen van 5000 jaar of ouder. Dat met die kruising en dat opnieuw terugkomen naar aarde. En dus ja. <coughs> Ik zie hier nu ook een paar beeldjes staan. Een, een bronzen figuur. En het was uh, Free Electron die even aan een uh, ander topic uh, dat hij uh, enige jaren terug op QVF uh, tikte, refereerde. En um, dat was schijnbaar een topic waarin dit van die muts al besproken was. Um, dat is het topic van, even kijken, de Illuminati-piramide in Blagnac in Frankrijk. Dat is uh, onze piramide van, van de echte uh, Illuminati. Even naar het eerste pagina. En daarin komen die mutsjes namelijk ook weer terug. Ik ben even aan het kijken en aan het zoeken... Hmm. ...zoek, zoek, zoek... Um, ...ik heb het dan... ...ah, ja hoor, ik zie hem... ...de Frigise muts... Uh, ...daar schrijft hij inderdaad een stukje over... ...en ook op een... Uh, ...wapen van... ...de Verenigde Staten komt hij voor... Interessant, interessant. Eh, vrij vertaald door René Voogd. Als een Frigische muts of symboliserende muts is deze altijd optimistisch van kleur en staat dan als de muts van vrijheid. Een revolutionaire vorm, maar ook op een andere manier is het zelfs een burgerlijke badge. Hij is altijd mannelijk in zijn betekenis. Hij kenmerkt de naald van de obelisk, de kroon of de top van de vallus ofwel menselijk, ofwel dienstvertegenwoordiger. Hij vindt zijn oorsprong in de rite van besnijdenis. Zowel het symbool als het ritueel zijn onverklaarbaar... Hargrave Jennings, Rosicrucians, Their Rites and Mysteries. Daar komt dat stukje uit. De werkelijke betekenis van de bonnet rouge of de muts van de vrijheid is erg duister. Sinds mensenheugenis, desalniettemin, werd hij altijd beschouwd als een belangrijk hieroglyf of figuur. Hij duidt op het bovennatuurlijke offer, zowel als zegen. Hij komt voort uit de tijd van Abraham en wordt verondersteld in. Wat was dat? dat was een dier. Ja. Jij? Ja. Oh. Ja. Ik hoorde hem ook. Was jij dat, uh, Toxo? <laughs> ben je er nog, Tokso? Oh ja, sorry. Komt um... ja, kwam het geluid bij jou vandaan. Wat zei je? Komt kwam het geluid bij jou vandaan. Nee. Oh, je hoorde oh. het wel? Nee, niet echt. Oh, raar. Uh, nou nee, ja, maakt niet uit. Ik zal even verder lezen. Uh, of was het Toby? Die hangt namelijk nog steeds, maar ik hoor hem niet. Toby? Nee, ook niet uh, nee, Toby. Nee. Goed, nou even terug naar die uh, Frigische muts. De bonnet koniek, of uh, de muts van de vrijheid, kan in het algemeen aangenomen worden als het uitzoeken of staan voor dat iets onthult of onthoudt. Gescheiden van een bepaald punt of knop, welke verschillende namen heeft in verschillende talen en welke het centrale idee levert voor dit offerritueel. De winst of het verlies, zo absurd en onaangenaam als het ook mag klinken, wordt zowel hoog gedragen als trofee, als ook als de muts van vrijheid. Het is nu een magisch teken en wordt een talisman van de zogenaamde onuitspreekbare macht, wat voor de bijzondere duistere achtergrond moeilijk uit te leggen is. Het hele ding is een teken van inwijding van een doop van een uitzonderlijke soort. De Frigische muts staat sinds het eerste uh, sinds deze eerste inhuldiging als het teken van de verlichte. Dat is opnieuw van Hargrave Jennings uit uh, het boek Rosicrucians, Their Rights and Mysteries. En nou ja goed, ter afsluiting, de Place de la Révolution van Blagnac is zo'n soort monument dat er gewoon niet om ligt. Het viert eenvoudig en zonder enige politieke correctheid de aard van het werk van geheime genootschappen de tempel van de opperste wijsheid is doordrenkt van symboliek en boodschappen die direct verwijzen naar de vrijmetselarij en de Illuminati en verbergt voor het blote oog van de ware filosofie van onze wereldleiders. Ja, nogmaals, die Illuminati, er is maar één Illuminati, dat zijn wij, de echte. Illuminati. En ik denk dat dit de Illuminati is uh, waarin wordt verwezen gewoon, dat is toch, dat moet je toch denk ik zien als de vrij En, en die, die Illuminati titel, rol, die is daar aan toebedeeld. Maar beide hebben echt niks met elkaar te maken. Uh, daar is ook trouwens geen Enkel bewijs voor. Er zijn wel heel veel spannende verhalen op het internet. Maar niets van het alles bewijst ook maar enigszins dat er een duistere organisatie is met kwade plannen. Die luistert naar de naam de Illuminati. Daarvoor zou ik jullie allemaal willen verwijzen naar het luisterboek. Waar jullie eerder deze podcast ook een stukje van hebben kunnen luisteren. De echte Illuminati is puur en goed. En dat zijn wij van QFF. Het is maar dat jullie het weten mensen. Amen. Ja, dat wil ik toch altijd even graag rechtzetten. Ook als ik dat soort dingen lees. Eh, al zijn ze dan hè, vertaald, een gequote. Ik wil het altijd uh, eraan toevoegen. Als laatste stukje over die. Uh, Zeg maar, Frigische muts. De Franse revolutie werd voornamelijk uitgevoerd door de vrijmetselarij en resulteerde in een groot politiek succes. De oprichting van de Franse Republiek. De idealen die uitgestraald zijn over de hele wereld. Is het realistisch om te denken dat het werk van geheime genootschappen daar stopt? Masonieke geleerden geloven dat deze gebeurtenis nog maar het begin. En de eerste en noodzakelijke stap naar een verlichte wereld waren. Punt. Goed, dat wil ik nog even iets rechtzetten voor ik verder lees. Masonieke geleerden. Dan moeten ze mij even uitleggen wat dat voor mensen zijn. Dat wil ik heel graag weten. Want die zijn er niet. Goed, het is denk ik verkeerd vertaald van diegene die dat stukje dus die René Voogt van uh, Vigilant. Uh, die heeft het vrij vertaald. En ik denk dat hij dat gewoon verkeerd vertaald heeft. Masonieke geleerden zouden moeten zijn. Mensen met kennis van het, uh, het masonieke. Goed. Um. Die masonieke geleden geloven dat deze gebeurtenissen nog maar het begin en de eerste en noodzakelijke stap naar een verlichte wereld waren. Het is een feit dat de geschiedenis niets meer is dan een reeks van samensweringen. De Franse revolutie was een samensweringstheorie totdat het een historisch feit werd. Op dezelfde manier is nu de Nieuwe Wereldorde, uh, nieuwe wereldorde een samenswering aan het opzetten die net zo ligt te wachten om een historisch feit te worden. Er is echter geen noodzaak om deze samenswering verborgen te houden. De massa's zijn te ontwetend om te begrijpen wat er gebeurt. Ze rijden rond monumenten, vieren de komst van een door de Illuminatie geleide nieuwe wereldorde. Hier wordt bedoeld een achter de schermen opererende schaduwregering die de hele wereld bestuurt. Ik wil hier opnieuw even zeggen dat niet wij, van de Illuminati, die uh, nieuwe wereldoorlog opgezet, maar dat het dus andere mensen zijn, maar goed. Maar ze ontkennen nog steeds het bestaan ervan. <coughs> Kugge, wat deed ik net? Uh, met een automatische verwijzing naar degene die het bestaan ervan claimen, maar afgedaan worden als aluminiumfoliehoedjes, ja... Aliehoedjesdragers, tinfoil hats. Misschien hebben ze gelijk. Ja, of ook niet. Hè? Misschien is dit uh, moment een grote aluminiumfoliehoed die zweeft boven de wereld en ons dagelijks eraan herinnert hoe dom we zijn. Goed, in grote lijnen snap ik wel wat we deze manier op doelt. Alleen uh, door het vrije vertalen is er uh, het een en ander uh, wat uh, raar vertaald in mijn. Uh, Optiek. Maar een mooi artikel uh, van uh, nou ja, Blade brengt ons dus eigenlijk bij dat artikel van uh, Free Electron over die uh, illuminati illuminatiepiramide. Uh, uh, dat komt dus omdat uh, nou, ik denk van het is dan makkelijker om uh, het topic van Blade, als daar al informatie over bestaat op Q5 in het Nederlands, om die er even bij te pakken en uh, dat voor te lezen. Dat heb ik dus gedaan. Dus in grote lijnen, uh, nou ja, wat vinden jullie van het symbool van deze muts? Ja, wel interessant. Interessant. ja, het is toch gewoon een stukje symboliek. Want dat rode mutje, grote smurf en garkamel. Als je dat dan zo gaat bekijken, dan um, ja. Uh, Trouwens, combi, combi die geeft uh, in dat topic ook nog weer een link. W wacht even, we hebben het wel over de, over de smurvehoek nou hè? Ja, ja, ja. Of zit ja, oké, okay. we zijn dus vanuit de smurvehoek komen we in de topic van FE even. En ja. um, Combi die hier gaf ook nog een link. Ik dan kom je uit op het uh, oegerit uh, schuine strip Toekome. Toekome. Ja. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek. En uh, als je dat topic induikt... dan kom je ook heel veel symboliek tegen... die wij uh, links, rechts, uh, overal weer zien. Dus, ja. Uh, ja. Nou, uh, ik dan zie dan net een, een topic... Dat, is ook net eigenlijk, dat komt eigenlijk door de podcast... Uh, kwam het naar, uh, naar voren... In, ook in de pseudo's besproken. Uh, dat Bissameralism Mind... Julian James die Julian James zeg maar... Uh, het is uh, dromen die daar net even een heel topic uh, aan weid. En ik, ik, uh, ik hashtag hem kort nu voor deze... Uh, we kunnen het wel even... We hebben op zich nog wel een beetje tijd. We kunnen het nog wel even bespreken. Maar laten we dat dan uh, zo meteen gaan doen. Want ik wil eigenlijk even blijven uh, nog bij uh, de muts waarmee we nu bezig zijn. Dus ik uh, hashtag hem nu. En we gaan zo meteen dus, uh, je topic nog even bespreken, uh, dromen meld mij ook heel interessant en kan je heel mooi op aansluiten. Ook. Ja, dus dat uh, en we gaan ook nog even iemand bellen. We gaan even bellen met de handelsonderneming de Illuminati in Oischot. Ik ga even vragen of die al uh, rechten. Hallo, Tobi, het is uh, Frulon, denk ik. Hallo, hallo, hallo, Frilun. oh ja. Staat hij niet gemuut? Nee, nee, hij staat niet gemuut. We hoorden dat jij gewoon een pornofilm zat te kijken. We konden nee, alles meekrijgen. Ja. Zat er de ander Applaus voor de, de live pornofilm. Net in de 33ste podcast. Houston, we've got a problem. Even koffie pakken, right back. Be right back. Uh, doe je ding. Ik zet nog wel even een muziekje op en dan gaan we zo meteen gewoon uh, verder. Oh, cool. Doen we. We gaan luisteren naar het nummer Lucifer van The Alan Parsons Project. Moet de techniek nog wel even meegaan werken? Doet hij. Tot zo. zie net dat uh, Frilon in zijn onderbroek zit te podcasten. Ik heb gelijk een naam voor je show. Het wordt niet de uh, Tobycast, Frilon, maar het wordt de Dirty Undie Show. Dat was het nummer Lucifer van The Alan Parsons Project. Een prachtig nummer. En ja, die moest natuurlijk gewoon even gedraaid worden in deze 6 uur en 66 minuten ja, lange uh, podcast. De 33ste op uh, deze zondag 8 juni 2014 is de Pinksterdag. Ja, yeah. en ik heb schijt aan Pinksteren, dus daarom podcastdag. Ik heb scheid aan alles trouwens, maar dat weten jullie wel. Um, <coughs> jullie zijn er ook allemaal nog? Ja, Blackbox is terug. Toch zo? Ja. Toby. Oh, no. Toby, die zit in zijn uh, onderbroek. Dus ik top, zei al, zijn nieuwe show, dat wordt de Dirty Undy Show. Want Dirty Undy. Ja, dat gaat wat veranderen. Ik, ik, ik ga terug naar in ieder geval uh, twee keer in de week ga ik nog podcasten. Ik nog. Andere mensen mogen de andere avonden invullen. Zo creëren we, of overdag, dat mag ook. Zo creëren we een beetje, hoe zeg je dat? Variatie. Um, ja, variatie. Inderdaad. En uh, hoeveel doet uh, No Agenda er dan? Twee in de week ook. Ja, dat is ook een mooi getal, ja. Ja. ja. Zo val je, uh, uh, je misschien uh, weer te snel uh, Ja, dan wordt het snel moeilijk om alles te bestrijken ja en natuurlijk nou, je eigen tweet wat er dus daarnaast natuurlijk ook veel andere leuke dingetjes wat we moeten gaan doen uh, ja binnenkort. Dus... en iedereen heeft zijn eigen uh, specialisme ook en ik denk dat we op die manier meer uh, diversiteit kunnen creëren op QFF. Doordat de een weet misschien heel veel van UFO's. En weet je, of aliens. En, en er zullen misschien heel veel mensen zijn die dat interessant vinden. en daar misschien wel een hele avond naar willen luisteren. De ander weet weer meer over esoterische um, uh, genootschappen. of over broederschappen. of over um, de Tempeliers of de Vrijmetselaars. En een ander weet weer meer over geschiedenis. of over techniek. En als we nu met z'n allen proberen om. Ja, degene die dit willen doen. Dat iedereen gewoon zijn eigen showtje maakt. Of desnoods met z'n tweeën. Of dat sommige mensen dit doen, andere mensen dat. En zo proberen te werken naar een format waarin op, ja, op vaste avonden een bepaald programma te beluisteren is. En als je een keer niet kunt, dan kun je altijd in onderling overleggen met elkaar wisselen vanavond. Maar zo creëren we voor de QFF'ers en de luisteraars van QFF radio op 66.6fm creëren we natuurlijk wel een stukje vastigheid. En zo kunnen we er ook toe naar een soort streaming radio station... waarin we bijvoorbeeld live dingen afwisselen... met programma's die al gemaakt zijn. Dus dat je dingen uit het archief at random afspeelt. Of is dat een heel raar idee? Dat je gewoon 24 7 online bent als station. Ja maar even kijken hoe dit uh, verder uit gaat lopen het is natuurlijk wel een leuk idee maar uh, ik hoop even bezig uh, zeg maar uh, met hoeveelheid uh, podcasts die jij ook gaat besteden nee dat snap ik uh, nee, maar ik, ik bedoel meer zo van um, ik, zou, ik zou het voor mezelf wel een stuk uh, moeilijker vinden om zeg maar, ook zelf een podcast te gaan doen. Dus, uh, mm -hmm. nee, maar ik weet dat Frillon of Toby die wil dat wel doen um, nou, ja, uh, uh, Free Electron misschien ook wel um, oh, snap ja. je dan, dan ben je al een heel eind op weg ja, ja, ja. En bleed, bleed, bleed ook. bleed wil ook een eigen show gaan maken, heeft hij gezegd. Dus dan zit je al op een week. En de rest dat je okay. niet aan het live uitzenden bent, draai je gewoon al reeds opgenomen podcasten uit. Gewoon ouwe. oude. Ja, leuk. Oké. Okay. Nou, lachen joh. Ja, ja te gek. Um, ja, uh, die uh, cap of eris. Die uh, smurfemut. En, en uh, de Illuminati-pyramide. Uh, Branjak in Frankrijk, uh, brengen we ons eigenlijk bij het uh, volgende. Uh, dat is even dat ik wil gaan bellen met handelsonderneming. En ik weet niet, Toby, huh? kun je eens wat zeggen? Ik hoor de hele tijd van jouw lijn, komt een soort ruis. Oh, uh, ja, de loopback. Want als ik ga bellen word. is dat heel irritant. Nou, ah, nu? Even testen. Uh, test, test, test, test, test, test, test, test, test. Nee, het is nu weg. Ja. oh wat? Nee, nu hoor ik het weer. Maar kun je hem anders tijdens dat ik bel, muten? Dan hoor je ons wel, toch? Dan hoor je in ieder geval dat geklikt niet. Oké, okay, ik ga even bellen. Namelijk naar handelsonderneming Illuminati in Oischot. In, uh, dat is in Brabant, toch? Volgens mij. Ja. En die ga ik even toevoegen ja, aan het ons... gesprek. 4, 6, 0 8 7 9 3 8. Toevoegen aan vergadergesprek We gaan even bellen met degene die... die u probeert ja. te bellen is niet bereikbaar. Probeert het later nog. Niet bereikbaar. Ik zag nog twee bedrijven met dezelfde naam. Kijk of die wel opnemen. En uh, nee, die hebben geen telefoonnummer. Jeetje. En nog een bedrijf in Rotterdam. En die hebben ook geen telefoonnummer. Nou, dan heeft iemand nog een suggestie waar we even heen kunnen bellen. Uh, uh, voor op zondag zo, heerlijk. Maar... Is er ook een uh, Joods restaurant? Oh, wacht. Uh, toch zo? daar ben je weer. Jo. Ja, je viel even helemaal weg. Ja, de rest ook, of... Ik denk het wel. Um, nee, ik, zal, ik ben er nog. Ik zal Toby ook even opnieuw uh, toevoegen aan het vergadergesprek. Toby. Toby, Toby. Neem eens op. Ja, Toby is weer. Ik ga even... Mm, jeetje. Jeetje. Ja, een persoon die Joods heet. Um, Wat een weertje vandaag, hè? Ja, heerlijk weer. Ja, lekker. Ah. <coughs> um, wacht even hoor. kom Ja, ik heb iets gevonden. Iets met de ufo's in Zuidland. Kom. Ik weet niet waar dat ligt. Iemand enig idee? Het lijkt wel in Zeeland te liggen aan het kengetal te zien. Ufo's patchwork en kilt shop. Een kilt is met een Q geschreven. Dus ik... Oh, Toby, kan je uh, Mike even een dan? Want ik hoorde hier ruis. Ja, yeah, zo is het weg. Um, even checken: 0, 1, 8, 1, 4, 5, 4, 8. Toevoegen aan vergadergesprek. Hij gaat over. Hmm. Goedendag, dit is de voicemail van 01. Oh, nou ja, jammer. Uh, uh, uh, die voicemail ga ik niet inspreken. Dat is een beetje. Nee, jammer. Ik had interactie verwacht en um, ik wil nog even kijken of er iemand is die Alien heet. ja boeketterie alleen nee, <lacht> um, nee. Um, ik zie ik zie zo niks ik even kijken of er nog iemand in de schreeuwdoos iemand iets dumpt van dat is een goed nummer dama heen oh wacht Mac probeer deze nog eens een keer oh ja die barones nou dan gaan we die gewoon nog eens een keer doen um, die prank die wil ik er toch wel één keer per Podcast of zo inhouden. En omdat het vandaag een marathon is. Uh, Oké, okay. telefoon. 038 444 6040. En dat is van een of andere barones. Wat moet ik vragen? Ik verzin wel wat. Wat staat zo'n? Met wie? Hmm. Nee, Mac. Die gaan niet opnemen. Nee, wordt hem niet. In Hattem daar, een Groot kasteel. Duurt even. Ja, die zitten natuurlijk in een pinkster weekend buitenhuisje. Ergens. Ja. De butler is vrij. Ja, dat is veel te verlopen. Ja. Hallo. <played> nou, uh, Edson of Charles of Diggins de Butler, schiet op. Neem op. Nou, Mac, anders het, het telefoonnummer van de buren. Zoek dat even op. Gaan we die even bellen? Uh, nee, ik, ik kan wel even willekeurig gewoon een nummer intikken. we gaan kijken wat er gebeurt. Eh. Uh. Kan altijd leuk zijn. Nou, ik bel een nummer in Groningen, willekeurig. Oh, onjuist telefoonnummer. Jezus, nog een keer. Dan. Eentje in Amsterdam. Hmm. Niet beschikbaar Ik tik alleen maar nummers die niet bestaan. Lijkt het wel. Laatste poging. 030 is Utrecht, toch? Ja. Nou, kijk of dit wat is. Uh, toevoegen aan vergadergesprekken Een nummer in Utrecht. Oh, ook alweer onjuist. Man. Waarmee beginnen de meeste telefoonnummers in Utrecht? 57844225. Weet ik veel. Moet toch werken? Nee hoor. Weer een of andere. Nou. On onjuist telefoonnummer. Echt laatste poging dit. Eh. Um... <laughs> dit is echt erg 030 begint het mee, maar dan het is toch 030 nou, toen begin ik het nummer met een 4 488 7422 dat moet toch een nummer zijn van iemand nou hoor, ik bel alleen maar alles wat ik intik bestaat niet Nou, nu een nummer in Groningen, nog een keer is dus de laatste poging. Ah, iemand zegt hier al 020 nummer. Maar Mac, even googlen van wie dat is. Een mooie link hoor, die Oekarip ja. 2 Ja, het is wel goed, al die nummers bestaan hier lijkt het wel joh. Even kijken, oké, okay, nou het nummer van Mac is het laatste nummer wat ik probeer en dan stop ik met prank calling, want dan, dan is het gewoon, uh, dan mag het niet ofzo. zo. 33 33 Nou, come on. Nee, onjuist telefoonnummer. Oké. Okay. Dit is toch ongelooflijk? Ongelooflijk. Ja. Er zitten toch tien nummers in een telefoonnummer in Nederland, of niet? Ja, dat weten wel, ja of niet? Ja. Of heeft gewoon niemand meer een vaste telefoon? Er staan vaste telefoonnummers niet meer. Nou, dat, die kans zit er groot in, hoor. Ah, hij gaat over. Het, het gaat erom welke hoed je hebt, hoe je gebutst bent. Ja. U. Hallo, u spreekt met uh, Ivo van der Velde van Sensor City Assen. Um, sorry dat ik u op uh, zondagavond bel, maar um, wij houden een uh, steekproef onder de bevolking van Assen... om te vragen of ze ook overlast hebben van de drones die op dit moment uh, over Assen vliegen. En ik weet niet uh, in welk deel van Assen of u zich momenteel thuis bevindt... en of u op het oostelijke deel van Assen zicht heeft... Ja. U bent in Assen-Oost? Ja. Uh, kunt u ook buiten kijken op dit moment? Door het raam? Nou, ik dank u voor dit telefoontje. Dank u. Oké, okay, fijne avond. Oh, ja, zie je, de pranks die mogen niet. Ik zal even Toxo terugbellen, en, want alles vliegt eruit nu. <lacht> ja, sorry Toxo en sorry Toby. Er ging even wat mis. Eh. Um... Maar jullie zijn er weer. Ja. Oké, okay, Toby zo ook, denk ik. Blackbox is er ook nog. Ja, ik ben er nog wel. En dan gaan we naar het laatste topic. Toby, ben je er? Ik wel. Oké, okay, we gaan bumpen. En dan naar het laatste topic van deze marathon-podcast, nummer 33. had het er al even over hè? Dat mooie topic dat van dat Julian ik. James dat het zo mooi aansloot over die op die Illuminati piramide en die mooie mutjes. Ja inderdaad, want wat zit onder het mutje? Ja, verstand. Ja en daar staat in dat topic, staat ook een leuk uh, leuk stukje over. Ja. Hm. ja, ik zie hier inderdaad ook die de tekening erbij the carving on the front of the tukulti altar now in the berlin museum tukulti stands and then kneels before the empty throne of his god note the emphasis of the pointing forefinger het, het plaatje en, en ook dat hele goden gebeuren en hoe, hoe die die verering daarvan door de tijd heen dat uh, wordt eigenlijk in de topic wel uh, voor een groot deel uh, ook, dat zie ik hier, uh, waar de vaardigheid uh, die wij mensen uh, in, in nu bezitten ten opzichte van vroeger, waar dat ineens vandaan komt. Ja, nou ja, je wees toch ook vaak met je wijsvinger op je voorhoofd, van je bent hier. Ja, ja dus net zoals stemmen van goden en uh, al dat soort dingen, dat, dat heeft een oorsprong. En nou ja, daar ja, gaat dit topic in mijn inziens best wel dieper op in. Het is nog kort, de dromen tikt het pas vanavond. Maar het geeft in ieder geval een overzicht. En ik denk ook alweer discussiestof, dit topic. Ja. Zeker weten. Want uh, even kijken, heb ik een paar keer eerder heb ik, ik zelfs wat over gepost Over de D-Caramellen-mind. Mm -hmm. Het wordt in, uh, inderdaad op allerlei mogelijke symbolische manieren uh, ja, wordt het uh, door de hele tijdslijn uh, uh, weergegeven, ik zie die dubbele, uh, die, dubbele, uh, die dubbele adelaar, zie ik daar ook uh, uh, zeg maar van afstammen, uiteindelijk. We uh, hadden het verlaat over die uh, magnifique figura, wordt ze dus gebruikt in, uh, daar in die Weversburg. Ja, met de baphometische die... gezelschap. Ja, nou ja, daar zie je dus ook weer twee hoofden op, hè? dus de linker hemisfeer en de rechter hemisfeer mm -hmm. van ons hersenen. En uh, daar dus de brug, die uh, moet gaan... Oh, oh. Hey, nou, ik, ik zie dat Free Electron ook paraat staat. Maar uh, nu, ja, wel, ik dacht dus van niet en daardoor had ik hem niet gebeld. Hij wil even lullen over ESM. Ja, maar dat ESM, want waarom, waarom was het niet getagd dan voor het, het podcaststopping? Want ik heb echt meermaals aangegeven, ga dan dingen taggen. Dat, ik was echt in de veronderstelling dat er allemaal dingen getagd waren die, ik dacht dat FE dat ook had gedaan, maar dat maakt niet uit, we kunnen dat alsnog wel doen, we hebben alleen niet heel veel tijd meer voor die zeven uur en zes minuten vol zijn uh, we kunnen, ja wacht, zal ik gewoon Free Electron eens even bellen tijd maken we daarvoor <laughs> ja, en anders dan plannen we gewoon voor de eerstvolgende, dit als onderwerp in ik, ik wist, ja, ik, ik wist niet dat hij hem uh, ge, getagd had, zeg maar toevoegen aan vergadergesprek Free Electron Hij belt. Ja, goedenavond. Ah, Free Electron. Daar ben je. Hi. Hey, ik wist echt niet dat je dat getagd had, dat ESM. Want ik had het niet nee. gevonden bij de onderwerpen nee, die sorry, ik had... Uh... dat had ik ook niet gedaan vanmiddag. Dus, uh... Ah, oké. Okay. Mea culpa. Nee, ja, dat is dan ook een <laughs> beetje mijn schuld. Maar anders doen we gewoon de volgende podcast. Dat is onderwerp. Een, heel, een hele podcast lang. Ja, is goed. Ook uh, wat mij betreft, uh, ik ben van plan ook om die software uh, te installeren om zelf te kunnen podcasten. Dan, uh, dan doe ik hem zelf al een keer. Ja, nou super, super. Dat, is, dat, dat zou helemaal mooi zijn, hè? Want ja, nogmaals, we weten allemaal van heel veel dingen. Iedereen heeft... In, het is soms ook onmogelijk om alles wat er gebeurt uh, onder de aandacht te, uh, te brengen in een podcast. Dat merk ik zelf ook, want je, er speelt heel veel. En dan... Zie je iets en dan wil je het erover praten. En dan praat je erover. En dan gaat het ook heel snel dat je van de hak op de tak springt. Omdat ja, zoveel dingen verbonden zijn. Dat weet ik, snap ik ook wel. Het, uh, dus, nou, uh, ja, je bent in ieder geval nog even in de marathon. En dat vind ik toch wel echt uh, te gek. Zeven uur okay, en zes minuten. Oké. Okay. Ja. En we hadden het nu net even over. Uh, voordat uh, voor we, uh, we hadden het al even over jou, jouw uh, piramide topic. Ja, en, dat heb ik gehoord. Ja. We zijn nu naar dat uh, bi Bicameralism of bicameralism mind van Julian James gegaan. Dat postte dromen vanavond. En dat sloot wel aan op het hele gebeuren van dat mutsje. En hè, dat wat onder dat mutsje zit. Je verstand en je gedachten. Dat er heel veel dingen voort zijn gekomen uit de geest van de mens eigenlijk. En dat wordt dan toegedicht aan een uh, religie of aan een... Uh, en ja, ik, ik kan me ook een, een topic herinneren over iets met vliegenzwammen. Die hadden ze genomen en daar zijn delen van de Bijbel mee geschreven. Of zoiets staat me bij, dat verhaal. Kan een van jullie dat bevestigen? Een soortgelijk verhaal? Hmm, het staat op nee, QFF, iets met vliegenzwammen. Zeg maar mij helemaal niets, maar... Ja, wel iets over gelezen. Ja, vliegenzwammen, daar was iets mee. En daardoor kregen ze... Um, ja, hallucinaties of zo? Ja, en, en zo hebben ze delen van de Bijbel ook geschreven. Dat is... Die apostelen of zo, die hadden dat genomen... Het zou me niet verbazen, maar... Ja, ook hier. Oh, wacht even. De farmacratische inquisitie. In dat topic heb ik daar iets over gelezen. Het dromen die zegt nu... Uh, het staat in het mysterietopic. Oh, maar dat, ja. dat is zo groot... dat uh, voordat je dat gevonden hebt... denk ik, zijn die zes minuten wel voorbij. Ja, nou, ja. dat is dan misschien ook... gewoon weer iets voor een uh, volgende podcast. En zo, zo dragen de onderwerpen zich één voor één aan... Ja, ik denk, uh, ik heb zelf voor mezelf een lijst uh, met gemarkeerde postings. En uh, daar staat van alles in waar ik het ook over wil hebben. Ah. Uh, dat is mijn manier om het te taggen, zeg maar. En, uh, uh, Nou ja, dat komt dan ook wel. Ja, ja die, die podcast uh, hashtag, daar kan ik wel uitleggen waarom ik die gebruik. Uh, die podcastpagina die Toby heeft gemaakt, die nog niet helemaal actief is. Daar kun je dan door middel van één druk op de knop, alle topics die aan dat... Uh, ...hashtag met podcastnummer gebonden zijn... ...die kun je dan met één druk op de knop zien. Okay. Als je dus de podcast beluistert... ...en dan heb je dus gelijk alle linkjes bij de hand. Daarom doen we oh. dat met die hashtag, zeg maar. Oh, dat is wel handig. Maar ik zie dat Droma heeft het gevonden. Die geeft een link. Uh... Ah, wacht even, ik zal het er even bij pakken. De paddenstoel. Terugkomend op het verhaal van de heilige paddenstoel... ...ook de Alruin... ...wordt genoemd als de heilige plant... Ik ben toch wel enigszins verbaasd dat de vele planten en namen die ik tegenkom, ook hier weer bij Alruin, staat zelfs op Wikipedia dat de plant zeer veel geneeskrachtige werkingen heeft, maar tegenwoordig vrijwel niet meer wordt gebruikt. Ook noem een moezwaardig feitje het Sumerische ideogram symbool dat gebruikt werd voordat de tekst ontstond voor liefde is een brandende fakkel in een baarmoeder. Zo. En dan staat dan bij iets van next. Uh, Wikipedia link naar de wijnruit wordt trouwens niet als de heilige plant gezien, maar wellicht als tegengif van de Alruin. In ieder geval, ja, in dat topic van Mysterie der Oudheid, daar staat nog zo ongelooflijk veel meer. Die kun je gewoon echt oprecht een paar dagen zoet mee zijn. Ja, dat is een heel groot topic inderdaad, ja. Wat een informatie. Ik, ik, ik, ik verbaas me soms wel erover als ik topics tegenkom, en ik denk van, zijn die al zoveel pagina's groot gegroeid? Het is... Uh, ja, dus ik vind het ook wel zo onwerkelijk... hoe snel de tijd is gegaan op QVF. Nou, inderdaad. Hey, wat is dat, dat is voor de lawaai? De oh. lawaai? Oh, Toby, doe jij dat? die de webcam vallen. Ah, de webcam viel. die <lacht> de webcam vallen. <lacht> terwijl, terwijl hij met ons in de podcast zit... in zijn onderbroek... is Toby ook op uh, chatroulette. <lacht> dat meen je niet. <lacht> ja... Het is The Dirty Undy Show. <laughs> ik, uh, goed, ik heb een vrij uh, goed inbeeldend vermogen. <laughs> Dit wil ik dus niet zien. <laughs> <laughs> ja, ja. Oh, oh. zal ik je zeggen hoe lang we onderweg zijn? Zeg het eens, ik weet het niet. Precies lang genoeg nu om de eindtune op te starten. Oké, okay, nou, mooi moment denk ik. Ja. Het, is, het was ook een leuke dag, een mooie dag al met al. Um, mensen, mijn... Oh, oh me start ik bijna... De statue, ik doe het bijna verkeerd om. Uh, ik, bedoel, uh, ik bedoel deze. Um, ja. Mijn naam is uh, met en vanuit een warm broerig Groningen sluit ik hier af en geef ik het woord aan uh, toby voor blackbox en toxopace en dit was de 33ste marathon podcast van 7 uur en 6 minuten eens nooit weer <laughs> en uh, <laughs> uh, uh, ja nou tot de volgende podcast tot nummer 34 en die heeft weer gewoon een uh, normale lengte maar ik ben vanaf straks uh, van plan om dus nog twee keer in de week uh, deze podcast te doen en ja andere mensen zullen dus uh, dat uh, andere avonden... Nou ja, het wordt allemaal wel leuk. We zien het wel in het, het podcast-topic. En als ik een keer zin heb uh, om flauw te oude hoeren, Zoals uh, eergisteren eer en eergisteren... Dan uh, ja, zal ik dat ook af en toe een keer blijven doen... Met die phone ja, pranks. Ik geef het woord over aan uh, de rest. Nou, wie is, wie is nu? Wie is nu? Uh, nou, zal ik dat maken. Het was kort maar krachtig. En uh, tot de volgende keer. <laughs> ja, dat was Stadtschopeus... En tot de volgende keer ja, uh, dit was uh, Blackbox. Uh, ja, ook vanuit een warme oosten uh, voor degene die podcast gaan maken ja, ik, uh, ik wil altijd wel bellen of gebeld worden als ik aanwezig ben dus, uh, nou, laten we eens kijken waar dit uh, op uitkomt en uh, voor de rest, een hele fijne avond nog Toby? Toby? oh, not Toby Gaan we nog wat zeggen, Toby, of uh, anders kan ik de schuif van de muziek open. Dan doen we het met je telepathische seintjes die je nu naar ons toe stuurt. <tie> uh, uh, Later, <tie> mensen. Bye, bye. Wordan uh, is toch net? Dag, Wordan. Bye, Wordan. Tot de volgende. the last voice that you will ever hear, don't be alarmed.